Sorry mensen, dat is echt een heel eigen verhaal. Ja. Dat is weer een verhaal. Zo, hé, hey, daar zijn we weer. Welkom in de Praatkamer. Een kamer waarin we praten. Want praten maakt alles bespreekbaar. Mijn naam is Rob Schaap en in aflevering 49 is Lotje mijn gast. We praten over psychose-gevoeligheid. Over de drang om te reizen. Of je van kwetsbaarheid je kracht kunt maken. Over Italië. Over bewegen en over de kunst van het hulpvragen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar dan moet je gewoon al je zwakheden uit de kast gaan halen... Ja. En, en die op, op tafel leggen en zeggen van dit ben ik. Maar ik ben niet dat. Lotje, welkom in de praatkamer. Dat is voor het eerst dat ik dat zeg. Ik wilde eigenlijk net ook ja, bijna op Is je goed zitten. gelukt, Rob? Ja, wel hè? Ja. Hoe zit de stoel? Uh, die zit lekker uh, comfortabel. Ja? ja. Oké. Okay, nou, da dan zijn we er. Uh, en dan begin ik altijd maar gewoon zoals ik altijd begin... Uh, want de naam is wel gewijzigd, maar de podcast is echt nog precies hetzelfde. Ja. Waarom heb je aangemeld? Ja, ik, uh, ik moest er laatst nog aan denken. De laatst zag ik ergens staan. De mensen die houden er heel erg van, hoorde ik Aaf uh, Korsjes zeggen. Om over zichzelf te praten. <laughs> <laughs> dus we gaan het lekker over jou ja. hebben. <laughs> ja, ik weet het niet. Ja, ik, ik vind het zelf wel altijd heel erg leuk <laughs> om um, verhalen te horen. Ik ben ook iemand die heel veel van die... Um, ja van die boeken leest over ja het zijn dan net geen zelfhulpboeken maar boeken over psychologie maar verhalen van mensen en zo en je hebt ook die podcast ik vind jouw podcast natuurlijk leuk en daar heb ik verschillende afleveringen van geluisterd ik weet niet of je ook de podcast kent van Elizabeth Day nee. How to Fail dat vind ik ook een hele oh dat klinkt uh, goed ja gaat <lacht> zij interviewt allemaal mensen en die gaan dan uh, vertellen over een mislukking in hun leven <lacht> en uh, uh, waarom uh, dit niet is gelukt of dat niet is gelukt en dat ja dat is toch heel fascinerend uh, is dat en ik vind het gewoon fijn om zelf ook om echte verhalen te horen en uh, niet verhalen die alleen maar een mooi plaatje vertellen of zo, maar die gewoon, ja, waarvan je denkt van, goh, dat is uh, een menselijk verhaal of daar kan ik wat mee of dat is toch interessant om te horen. Ja, ja. een andere leven, manier van leven, ja. Dan nou ben ik natuurlijk heel benieuwd naar, naar jouw verhaal. Ja. Wat dat zo mooi is aan jouw verhaal. Ja. Waar zou je eens beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Waar zullen we eens beginnen? Nou ja, het, uh, jouw, verhaal, jouw podcast gaat natuurlijk over uh, mensen met een psychische kwetsbaarheid, toch ook wel? En daarom heb ik me natuurlijk ook hier aangemeld. En omdat ik jou een sympathieke fan vind in de zin van dat je nou, meer nou zeg. Je kijkt, ja, nou zeg. Je kijkt naar meer dan alleen die psychische beperking, zeg maar. Hè? Dus je gaat kijken van hoe zit een mens nou in elkaar en dat is uh, interessant. Hm. En, dat is um, aardig dat je dat zegt. Ja. ja. En uh, nou ja, en ik ben uh, psychosegevoelig. gevoelig Um, laten we dat uh, vooralsop uh, maar zeggen. Dat ik heb, uh, heel lang geleden, eigenlijk in 2003 en 2005, wat is e vooral, voornamelijk in die tijd, heb ik um, ja, best wel pittige psychoses gehad. Met uh, wanen en stemmen en uh, dingen zien die er nog niet zijn, hallucinaties. En uh, dat je opdrachten moet uitvoeren, uh, allemaal rare dingen. Mm. En, ja, ik ben daar niet voor opgenomen geweest. Dat uh, schijnt vrij uitzonderlijk te zijn. Omdat oh, je bent dat... niet opgenomen Nee, geweest. ik ben nooit opgenomen geweest. Um, bij mij in de familie zijn er, zijn er wel mensen geweest die wel opgenomen geweest uh, zijn voor uh, psychische klachten. Maar mijn moeder die, die zag, en mijn vader die zagen dat dat niet zo'n hele goede... Ja, die hadden daar niet zo'n goede Ervaring, ervaringen nee. mee, nee. per se. Nee. Dus die hadden zoiets van, nou herstel me gewoon thuis. En dat vond ik zelf eigenlijk ook het fijnste. Dus uh, ik ben daar gewoon thuis van hersteld. En ik ben nooit opgenomen geweest. W wanneer, wanneer begon het, voor het eerst? Hoe oud was je toen? Uh, nou, 2002 begon het. En toen was ik 21. En dat is een uh, vrij gangbare leeftijd voor mensen die psychose gevoelig zijn. Het begint meestal rond die tijd. Een beetje einde van de adolescentie. begin van de volwassenheid. Dus gangbaar dat het dan uh, begint. En nou ja, dat heeft me echt wel een paar jaar gekost om daarmee leren om te gaan. En uh, ik was bijvoorbeeld... ...vroeger was ik echt een heel reislustig uh, iemand. Ik uh, heb op mijn vijftiende ging ik al maar alleen naar Frankrijk. En op mijn zestiende alleen naar Ierland een week of twee weken, ik weet het niet eens meer. En ik heb een jaar in Brazilië gezeten en twee jaar in Italië gezeten... Dus dat vond ik allemaal heel leuk. Maar in Italië ging het dus mis. En toen ben ik teruggegaan naar Nederlands. En um, toen heb ik echt wel moeten leren dat, uh, ja, dat je rustiger aan. Dat het voor mij verstandiger was om echt rustiger aan te doen. En een, een even tandje, tandje minder. Een tandje minder. Ter je terug ja. Ja, te schakelen. Ja, precies. Ja. ja, ja. Dus, en dat heeft me heel veel moeite gekost, moet ik zeggen. Want je hebt toch, ja, je hebt je eigen drang en je eigen verlangens om dingen te doen op een bepaalde manier. En dan uh, merk je dat je een ander leven moet gaan leiden. En dan uh, kost dat best wel wat aanpassingsvermogen. Ja, dat snap ik heel goed. Ja. <laughs> ik heb ook wel zo'n ervaring, ja. ja. Maar, maar, maar merkte je, want toen je 21 was... kreeg je dus voor het eerst eigenlijk een beetje dat soort klachten... of had je eigenlijk ja. dan wel eerder een beetje als je terugkijkt? Van, nou wow. ja, kijk, er zijn wel sommige dingen... Kijk, in die periode was ik bijvoorbeeld ook wel eenzaam. Maar ik, ik vraag me dus achteraf af... van is die eenzaamheid... is dat een kenmerk van die psychose gevoeligheid? Hè? Dat je... Je trekt je een soort van in jezelf terug. En je krijgt een soort van. Nou ja, je, je hoort dan voor het eerst op een dag gooi je voor het eerst stemmen in je hoofd. En, en dan. Uh, toen, ik weet nog dat ik toen. Uh, toen ik was s'avonds, ik, ik was. Ik dacht dat ik alleen thuis was. En dat ik mensen beneden hoorde. En toen kwam ik de volgende ochtend toen kwam ik in de woonkamer. Met, was, ik woonde toen in een studentenhuis. En toen zei ik van ja, ik heb gisteren allemaal mensen gehoord. En zei ze tegen mij van nou. <laughs> dat nee, is niet zo, welke mensen. Dat was dus niet zo. En toen had nee. ik zelf al het vermoeden van ja, dat was niet zo. Maar toen was ik ook erg eenzaam in die periode. En dan denk je, ja, is dan die eenzaamheid, komt dat, gaat dat, is, is dat onderdeel van die psychologische gevoeligheid? Of is het juist dat die eenzaamheid, die psychose gevoeligheid aanwakkert, weet ik niet precies. Nee, ik wilde vragen, wat denk je zelf? Ik denk dat ik het gewoon niet weet. Nee, nee. Nou, dat is ook een, ook een antwoord. Ja, ja. Ja. Eh, eh, maar je, je was erg reislustig. Ja, klopt. Eh, ja. En op die reizen, want eh, ontregeling is eh, zo, denk ik ook wel een belangrijk dingetje dan. Uh, en ja. uh, reizen kunnen, nou ja, als ik naar mezelf kijk, in ieder geval wel, af en toe wel flink zeker, ontregelen. Zeker. En um, ik had dat dus helemaal niet door, omdat ik het zelf altijd heel erg leuk vond en ik voelde heel erg die drang om te reizen. En, uh, en om nieuwe mensen en nieuwe werelden te kennen. Dus uh, daarom ging ik ook in mijn eentje al zo vroeg uh, naar andere landen in Europa. En daarna ben ik met een vriend naar Brazilië geweest. En daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan. En daar dus zat ik bij een gastgezin. En toen kwam ik ook bij mensen daar, waarvan ik... Ja, die kenden helemaal geen Engels en zo. Dus ik moest gewoon Portugees praten. En uh, ja, toen paste ik me gewoon aan. En toen deed ik dat gewoon. En toen, toen dacht ik van nou oké, okay, zo is het gewoon. En toen daarna heb ik een jaar in Amsterdam gewoond en uh, psychologie in de halve blauwe maandag gedaan. En toen ben ik ermee gestopt. Want toen zag ik op een dag zag ik een folder van um, studeren in het buitenland met behulp van de Europese Unie. Hm. Toen dacht ik, oh, interessant. interessant. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, de, dus dat ben ik toen gewoon gaan doen. En toen heb ik ze die beurs aangevraagd. En toen ben ik gewoon naar Italië vertrokken met het idee van ik ga hier gewoon vier jaar studeren. En, uh, en dat was wel leuk. Ik denk dat ze een paar jointjes ook wel hebben geholpen... om uh, die psychologische gevoeligheid aan te wakkeren. Ja, hè? dat werkt ook zo. Ja, dat werkt ook zo. En uh, Dus dat was ook niet verstandig achteraf. Maar ja, waar het nou precies door komt... Uh, ja, het is een samenloop van omstandigheden. Ik denk ook gewoon dat het in je zit, die kwetsbaarheid. Want dat, ja... Je maakt ook van alles mee, weet je wel. Er zijn ook dingen zoals liefdesverdriet... die heel heftig kunnen zijn op die leeftijd. Maar ja, die maken andere mensen ook mee... en die ja. raken er niet uh, psychotisch van. Dus, ja. Kleine gevoeligheid zit er misschien ja. wel in, in de basis dan. Ja, dat denk ik wel. Hoe heb je hem de eerste keer ervaren? Hoe, hoe ja. psychotisch was je toen? Nou, het was nogal vreemd, want ik was dus in Italië, ik woonde toen in Italië, ik woonde toen de tweede jaren dat ik in Italië woonde, toen kreeg ik last van stemmen en toen uh, gebeurde er allemaal rare dingen. Ik ging bijvoorbeeld, ik had natuurlijk, omdat ik Italiaans wilde leren, ging ik uh, uh, mijn studieboeken, daar ging ik dan allerlei dingen, de woorden die ik niet kende in het Italiaans, ging ik onderstrepen. En toen had ik een studieboek, dat weet ik nog, toen had ik een studieboek van... Uh, Grieks en het ging over Griekse geschiedenis of zo, over de oudheid. En er stond ook allemaal Griekse woorden in. Dus die Griekse woorden ging ik ook onderstrepen. En dan, dan opzoeken wat dat in het Italiaans of in het Nederlands was. En, dan, uh, en daarnaast ging ik de dingen onderstrepen uh, die belangrijk waren om te leren voor de test. Voor, de, voor het examen. Ja, dan dat, is best... <laughs> dat is voor niemand goed. Nee, dat wil ik net zeggen. <laughs> nee. Dus ja, dus dat, uh... <laughs> dus uh, zo, zo ging dat langzaam, een beetje kwam dat op en toen ging ik op een gegeven moment stemmen horen en ik ging rare dingen denken. Ik ging bijvoorbeeld als ik muziek ging luisteren dan dacht ik dat er speciale boodschappen in zaten voor mij, die ik moest ontrafelen. <lacht> in die periode daarvoor afgaand, heb je dan het idee dat het in je hoofd heel druk wordt? Of heb je nog wel gewoon, ja. is er eigenlijk niet zoveel aan de hand? Of voel je wel dat er iets aan het opbouwen ja, is? Ja, je voelt het wel, maar je, je hebt dat nog nooit gehad. Ik wist ook echt niet wat psychose was. Ik moet zeggen, er is nu uh, vandaag de dag echt veel meer informatie voor mensen die... Uh, denken van... goh uh, of uh, sowieso beschikbaar bij de algemene kennis... van Nederlanders, denk ik, over psychische kwetsbaarheid. Ja. Ik, ik uh, toen ik voor het eerst... Uh, bij een psychiater kwam, ik kreeg niks. Ik kreeg geen boekje mee. Ze zei, ik, je hebt een psychose. Ik wist niet wat het was. Ik ken het liedje... Schizophrenia van Sonic <laughs> Youth, maar... ja, ja, <laughs> ja. Dat, dat was het ongeveer. Dus, dat, dat, de, dus daar... moest je het maar mee doen, of zo. En ik, ik weet nog dat ik in 2004... of 2005 heb ik een keer iets... Uh, gezocht op internet... Maar toen was het internet nog helemaal niet zo. Ja, toen waren er nog niet zo van die brede websites gemaakt door organisaties of zo. Dus dan kwam je op allemaal. Ja, rare informatie, beangstigende informatie. Blogjes van mensen. Ja, blogjes ja, ja, ja. van mensen. Ja, oh, ja, maar ook rare en Amerikaanse dingen. En, en veel met z'n zwart en rood en zo. Weet je wel, dat soort dingen. Hmm. Dus dat was allemaal. Um... Niet zo prettig. Maar om even terug te komen op niet jouw echt vraag. Niet informatief. Nee, niet nee, informatief. Nee. Niet iets waar je iets aan had waar nee. je door gerustgesteld zou kunnen worden. Van, nee, oh, het komt wel goed. Nee. Mij, zo. <laughs> Meer mensen hebben dit. Komt ja, wel goed. Ja, precies. Ja. ja. Maar um, dus ja, dus toen, uh, toen heb ik op een gegeven moment besloten om terug te gaan naar Nederland. En toen ging ik in. Toen dacht ik van ja, ik moet nou toch ook weer iets. Wat moet ik dan in Nederland Want Die gaan met een paar stapjes te ja. ver. We zitten nog even in Italië. Ja. Ben je naar een dokter geweest in Italië? Of was dat helemaal niet een nee, optie dat voor was je? Nee, achteraf gezien had ik naar een, ook naar een psycholoog kunnen gaan in Italië. Dat, dat had ik wel kunnen doen. Maar ik ben toen een keer in het voorjaar in, uh, ben ik teruggegaan naar Nederland. En, en toen zei ik tegen mijn vader, van, ja, ik, ik voel me niet goed en ik wil met iemand praten. En mijn vader die werkt in de psychiatrie. Dus die kende iemand. En daar heb ik toen een gesprek mee gehad. En die verwees mij eigenlijk meteen door naar een psychiater. Okay, ja. en, uh, maar toen was het nog wel lastig. Want ik zat uh, in Italië. En toen had ik zo een, ja, stuur naar een psychiater, dat was een beetje lastig. Dus toen ben ik teruggegaan naar Italië, maar toen merkte ik dat het gewoon naar niet... Naar Nederland? Nee, eerst teruggegaan naar Italië. Oh, nog, weer terug naar... Oké. Okay, eerst ja. teruggegaan naar Italië. Toen merkte ik dat het niet beter ging en dat ik toch... Ja, kijk, in een andere taal spreken over, uh, in een andere cultuur spreken over uh, dingen die heel vreemd zijn en waar je last van hebt. En met een taalgebrek op dat moment ook nog, want mijn Itali Italiaans was toen nog niet zo goed als het nu is. Uh, ja, ik, uh, ik heb er wel over gedacht, maar ik heb dat niet gedaan. Ik nee, ben toen teruggegaan naar Nederland. Ja. En, uh, uh, ja, en toen heb ik in Nederland ben ik aansluiting gezocht met een psychiater. En toen ging het eigenlijk slechter. In eerste instantie? In eerste instantie, omdat ja. ik toch... Ik ging toen terug naar Nederland. En toen moest ik weer opnieuw ergens beginnen. Ik ben toen verhuisd naar Maastricht... En. Of toen, ja, toen, toen... All Places, waar Maastricht? Ja, daar zat een studie die mijn broer ook had gedaan en die leek me ook wel interessant. Die heette Cultuurwetenschap, heette die studie die ik had in Italië had ik totaal cultuurgeschiedenis gestudeerd. Mm. Cultuurgeschiedenis. En toen, in, toen dacht ik van, oh, dat heeft een beetje overlap, dan kan ik dan misschien wat vakken meenemen of zo die ik al in Italië had gehaald. Want uh, ik had ondertussen al best wel wat tijd... Uh... Ik was toen ondertussen... Ja, ik, had, ik had het gevoel dat ik heel oud was. Maar daar ben je natuurlijk niet als je 21 <laughs> bent. Maar ik had toen het gevoel dat ik wel een keer moest beginnen met mijn studie, zeg maar. Ja, dus, ja, ja, en een ja. keer iets af moest maken. Dus, maar goed, dat was toen ook nog niet gelukt. Want toen kwam ik in Maastricht en toen ging het in eerste instantie slechter dus. Ja, en uh, ja toen ging ik bijvoorbeeld... Uh, ja, slechter in welk opzicht? Nou, meer psychotisch. Dus uh, meer okay. stemmen horen tegen de televisie praten, dingen kapot maken... omdat je dat hoort van je stem... en je hoort... ik heb een keer een hoogleraar opgebeld... omdat ik dacht dat dat moest van een stem in mijn hoofd. Ja, daar schaam ik me nu echt voor, maar ja. ja waarom dat... Ja, ja je, schaam je daar echt voor nog? Nou, me? ja. Uh, ik kreeg toen mensen aan de telefoon... En dat waren twee oude mensen. En ik had gewoon in een telefoonboek opgezocht... de naam van die hoogleraar, gewoon achternaam. En die zeiden, ja, dat is onze dochter... maar die is nu niet thuis. <laughs> oh jee. Oh, maar, man. Je hebt haar ook niet gesproken meer? Dan. Sorry, nee, ik heb haar niet gesproken... en gelukkig geen uh, onsamenhangend verhaal... <laughs> tegen haar verteld, maar... Ik heb, ja, en ik heb mijn fiets in de maas gegooid en ik dacht dat uh, mensen dat mijn gedachten openbaar waren. Dus dat je alles wat je denkt, oh. dat dat dan uh, openbaar is, dat mensen dat kunnen horen of zo. Ja, yeah. nou ja, dus dat ging allemaal echt heel vermoeiend. Ja. Als je door de stad heen loopt, die denkt dat iedereen ja. hoort wat je denkt. Oeh. Ja, en toen liep ik ook echt door de stad in mezelf te praten, zeg maar echt zoals zo je psychotische mensen ziet soms hè, als je op hokkaardrijnen bent of. Ja. Waar dan ook, uh, soms zie je van die psychotische mensen in zichzelf praten. En als ik die nu steeds zie, dan herken ik die mensen. Dan denk ik, oh ja, dat had ik ook. Ja. Ja. Als je die mensen ziet, hè, nu, ja. wat, wat voel je dan? Voel... Ja, pijn. Want dat ja, is herkenbaar <laughs> gewoon. Dan. Ja, ja. ja, dat doet wel pijn. En je weet ook gewoon hoe die mensen, je, je hebt een idee van hoe die mensen zich voelen. Uh, die verwarring die daar uh, zit bij die mensen. En dat is heel, uh, heel zwaar. Je weet dat die ja. mensen echt lijden. Ja, en ik vind het ook zo vervelend dat uh, de, de reacties die mensen krijgen, geven... Als, ja. als je zo iemand ziet, ja. een beetje het onbegrip nog steeds daarover... Ja. Ja, terwijl lastig. je denkt, dit kan jou ook gebeuren, hè? Ja. ja, dat klopt. Maar het is heel lastig. Maar ik kreeg laatst, uh, om even een brugtje te maken naar iets heel anders... ik had laatst een sollicitatiegesprek. En dat was, zou ik een, een functie moeten doen... een beetje een openbare functie met allemaal andere mensen... en toen vroegen ze aan mij, want ik had in mijn brief gezet... dat ik uh, gevoelig was kun je ook van alles van overdenken of moet je dat doen of niet. Vroeger deed ik niet en toen werd ik makkelijker aangenomen. Dat is een feit. Ja, dat is een feit. Dat is een feit. Ja. En nu uh, krijg ik dan heel veel vragen over stress bij sollicitatiegesprekken. En dan vragen ze bijvoorbeeld ook aan mij van ja, en als er nu, uh, want er zou op een openbare plek zijn waar ik dan zou moeten werken en ik zou met allerlei mensen te maken krijgen. Ja, als je nou, uh, als nou iemand psychotisch binnenkomt, hoe zou je er dan op reageren? Ik zei nou, ik zou er iemand anders bij halen en als het nodig is de wijkagent. Lijkt mij op zich een heel goed antwoord, maar dan hebben ze toch het idee van dat jij daar dan heel goed mee om zou moeten kunnen gaan, of zo? Of dat je dan... Ja, ja. Ja, dat je even stoel pakt en gaat zitten en ja. dat je wil even dat, het uitpraat. Ja, maar dat, zo werkt het niet, of zo. En ja, ik vind dat ook een beetje. Soms heb ik ook wel eens het idee van: er zijn best wel veel mensen die het idee hebben als je ergens gaat werken. Uh, of ergens wilt werken, dat je dan in gesprek gaat... Hè, en dan vraag, krijg je die vraag over stress. Want staat op je, uh, je hebt het, pro, pro, je hebt het probeert, geprobeerd om het ter te noemen... Op je, ja. op je, in je sollicitatiebrief. Ja, ja, ja, ja, en ja. het zo te laten lijken dat, het toch nog, dat je het wel onder controle hebt. Ja. Maar je wilt er wel eerlijk over zijn. Want je wilt ook dat mensen jou nemen zoals je bent. En je wilt wel ook dat ze op bepaalde dingen rekening met jou houden. Want je hebt niet voor niets een aandoening. Ja, dat is de reden waarom je het zegt. Ja, precies. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat, me, dat is, ja, dan krijg je gewoon heel veel vragen over stress. En ik snap het ook wel, want die mensen die jou dan met wie je dan dat gesprek hebt, die zijn natuurlijk bang dat ze financiële problemen krijgen als ja. jij uh, niet in de participatie zit en zij krijgen geen uh, genoegdoening voor uh, uitval. Ja, dan, dan moet je, dan is het, dan sta je wel eenmaal achter. Ja, ja. Ja, dat is ook heel lastig, maar ja. ik vind wel... Dus je doet dat nu wel. En waarom heb je dat daarvoor gekozen om dat nu wel in je brief te schrijven? Omdat je psychoseker bent? Ja. ja, dat kun je afvragen. Dat is... Uh... Ja. Ik heb geen zin meer om daar... Uh... Om daar oneerlijk over te zijn. En uh, ik... ik uh, ja... Ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen van... ja, iedereen heeft wel iets. En uh, ik heb ook... Uh, ik hoorde laatst ook van iemand op het schoolplein... een moeder en die zei van... ja, ik stop met werken, want ik trek het gewoon niet. Van ochtends die kinderen naar school brengen... en dan uh, al om zeven uur... of om, om zeven uur al van alles gedaan moeten hebben... en dan in de auto zitten naar Rotterdam... en dan daar werken en dan weer terugkomen... en dan nog eten koken en dit. Ik trek het ook gewoon niet. Dus er zijn van alle mensen die het niet trekken... om allerlei redenen. En die zeggen dan tegen mij van... ja, het is gewoon wat je hebt... En dat vind ik dus niet. Nee, nee, het is wel iets anders. Ja. Zelfs ja. dan heel veel tijd... Druk en stress in je leven hebben het is wel iets anders dan psychose gevoelig zijn. Ja, ja, precies. En ja. Eh, bedoel je het ook zo dat, je dat, eh, dat mensen wel dat soort problemen ervaren? Tegenwoordig. Ja, ja, precies. Ja, eh, Een beetje en mentale dat snap klachten hebben. Maar ja. niet dit. Nee, nee. Ja, en dat Kijk, ik, ik vind het. Ik, ik, waar ik ook iets waar ik heel veel over nadenk is. Uh, dat, zeg, dat hoor ik al verschillende mensen zeggen. Is uh, je kunt. Um, je kunt uh, psychisch lijden, daar, daar zit geen, geen trap in of zo. Er is niet een meer en mindere baat van psychisch lijden. Nee, iedereen maar iedereen heeft zijn eigen zijn eigen erf. Ja, iedereen heeft zijn eigen problemen en dat ja. is van één kant is dat helemaal waar. En uh, ik weet ook dat uh, mijn lijden is niet te vergelijken uh, of is uh, hè is, is uh, op zich ook hetzelfde als die moeder op het schoolplein die het ook moeilijk heeft en met ...een asielzoeker die uit een oorlogssituatie komt... ...en zijn twee kinderen heeft verloren. Maar tegelijkertijd is het niet zo. Nee. Uh, en daar moeten we ook eerlijk over durven te zijn, vind ik. Ik vind het ook een beetje soms een... Uh, ...ja, het is ook een excuus van de VVD om te zeggen van... ...voor de VVD om te zeggen van... ...ja, we gaan niks aan die problemen in de GGZ doen, want die mensen... We hebben dat allemaal een beetje. We hebben dat even. allemaal een beetje. Ja, ja, ja, en ga er maar ja. over praten met je vriendin en dan komt het wel goed. Maar zo, dat, dat is ook niet waar. Dat is zeker niet waar, Nee. nee. Nee, en het is ook steeds meer natuurlijk... dat er steeds meer mensen ook uitvallen met burn-out klachten. Ja, ja. En dat heeft, is ook niet voor niks. Nee. Ik bedoel, de, ja, ik kan me nog heel goed herinneren... toen ik nog filosofie studeerde... dat er professor was die zei... Uh, ik kom wel eens op uh, uh, in ziekenhuizen... En daar is de werkdruk ook heel hoog. En dan ja. hebben ze daar bedacht, zetten we een massagestoel neer in een, uh, ja. in een aparte ruimte. En als je ja. je dan een beetje overbelast wordt ga je lekker in de massagestoel ja. zitten. Maar dan denk je, nou, dat is, dat is sympathiek voor het ziekenhuis. Ja. Het is eigenlijk alleen maar bedoeld, zodat ja. die mensen dus gewoon je harder, kunt werken, harder door kunnen ja. werken. Ja, de dat, de dat is het keer. inderdaad. En dat is een beetje het, het flauwe natuurlijk van heel veel dingen die je gezet Dat er bepaalde randvoorwaarden wordt dan een beetje opgelukt eigenlijk, maar alles om, om, om het doel om productiever te zijn. En ook met dat idee heb ik wel moeite, want um, ja, doordat ik zelf bijvoorbeeld heb geleerd dat ik stapje terug moet doen, en dat ik gewoon heel veel dingen niet kan die ik eigenlijk zou willen, en dat ik mijn leven echt wel heb moeten veranderen, ja. um, wat wil ik daar nou mee zeggen? Dat ja, dan ben ik de draad een beetje kwijt. Uh, ik, ik, ik kan het me heel goed voorstellen. Want bij mij is het geld hetzelfde. Ik heb mijn leven ook moeten aanpassen. Van yeah. uh, heel veel doen, uh, 40 uur werken. En ook yeah. nog heel veel hobby's ernaast doen. Yeah. Tot aan nou, uh, wat ik nu doe. Yeah. En ik doe nog steeds heel veel leuke, uitdagende yeah. dingen. Maar gewoon veel meer rust ingebouwd te beleven. Dus yeah. ik werk niet uh, meer fulltime. Ga ik ook nooit meer doen. Ik kan het inmiddels wel weer. Yeah. Maar ik ga het echt niet meer doen. Nee, nee, ik wil die precies. tijd gewoon uh, nuttiger yeah. en ja. leuker ja, ook ja, ja, besteden. Ja, en ik denk dat daar ook nog wel wat ruimte zit voor een heleboel mensen die nu een beetje tegen die burn-out aanhangen. Zeker. Zo van, ga, ga je leven anders misschien een beetje iets anders inrichten. Ja. Dan, uh... dat is zo. En tegelijkertijd vind ik ook van dat, dat mantra van kwetsbaarheid is een kracht, heb ja, ik ook nee. wat moeite mee. <laughs> ja. Uh, ja. ja. Uh, dat, dat, dat snap is, ik. Ja, dat... Uh... Uh, dat is wel ook wat veel mensen willen horen, ook zeker bij, bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken. Ja. Dan willen ze horen dat je je bent getransformeerd en dat je er heel veel van hebt geleerd. Ja. En dat je nu een wijze persoon bent en dat je daardoor een betere werknemer bent. Precies, waardoor je meer dat uh, kunt vooral. werken. En ja. vooral dat. Ja. En ja, uh, nee. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja. ik vind ook wel, uh, sommige mensen... Uh, uh, ik heb ook Nadja in de podcast gehad. Uh, die is echt, dat heeft dat mantra helemaal omarmd. Van, ja, klopt. Uh, uh, ja. Kwetsbaarheid is mijn kracht. En ja. dat, dat doet ze ja. nou, heel overtuigend. Heel overtuigend. Ik ja. wou zeggen, dat doe ik er niet na. Nee. Uh, maar ja, zo, zo kun je er ook dus heel verschillend in zitten. Dat klopt. Ik vind dat ook heel fascinerend hoor, moet ik zeggen. Want ik had, um, kijk, als ik nu, ik zit dus nu een beetje met ja, mezelf in de weg met dat ik dan open wil zijn over een kwetsbaarheid bij die sollicitatiebrieven en bij sollicitatiegesprekken. Dus eigenlijk gewoon is dat helemaal niet handig. Nou ja, maar dat is waar we het nu over hebben. Ja. Weet je? Moet je dat zeggen ja. en moet je de, ja. uh, daar volledig open over zijn. Ja. En zeggen, ja, uh, neem me zoals ik ben. En uh, ja, ik heb daar een, een beetje last van. En misschien heb je daar, jij daar ook een beetje last van. Maar ik heb ook mijn positieve kanten. Ja. en ik heb Dat is een beetje het ja. Nadja-verhaal. Van neem me ja. zoals ik ben en ik ben ja, juist een hele heeft, krachtige ik, vrouw geworden hiervan. Ja, dat klopt. Maar ik weet ook dat uh, Nadja, die, uh, die heeft meegedaan met Stichting Swom. Stichting, ja, dat is een stichting uh, werken, studeren op maat. En dan krijg je ook hulp bij uh, uh, het vinden van een baan en het behouden van een baan. En daar heb ik eigenlijk ook nodig. Als ik eerlijk ben, dan heb ik dat ook nodig. Maar ik vind het zo pijnlijk om dan uh, die aanvraag te doen om en hulp je, te vragen. Ja, om hulp te vragen Dat vind ik echt verschrikkelijk. Want dan moet je al je uh, kwetsbereiden, al je, ja, dat is ook. Daar heb ik ook een keer niet gedaan bij een uh, aanvraag voor een uitkering. Die is toen ook afgewezen. Maar dan moet je gewoon al je zwakheden uit de kast gaan halen. Ja. En, en die op, op tafel leggen en zeggen van dit ben ik, maar ik ben niet dat. Nee, dat is moeilijk hè? Ja, ik, Terwijl het ik je vind wel het heel voordeel moeilijk. geeft als je het wel doet. Ja, het geeft zeker voordeel. Dus en ik weet dat Daniel die is daar heel veel, die is daar veel pragmatischer in. Met alle, die heeft, daar heb ik heel veel respect voor. Dat je gewoon zo pragmatisch kunt zijn. Maar ik ben dan gewoon, dan heb ik een hard hoofd erin. En dan denk ik van ja, dat ga ik echt niet doen. Ja, nee, ik, ik denk dat het ook een beetje in je karakter moet zitten. Ik, ja. ik geef dat ook minder makkelijk toe. Ik ben er steeds beter in. Ja. Maar ik vind het ook nog steeds heel lastig. Ja. Uh, ja, ja, ja het is toch, je, toch met die stigma. Je zit toch met dat ja. stigma en ja. je, mensen, wat mensen van je denken. En ja. Uh, ja, ja. Li liever zijn we toch ook. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Liever zijn, ben ik toch ook wel een beetje normaal. Ja. Gewoon het liefst, Zeker. Weet ja, je wel? Ik ook. Gewoon net als iedereen. Ja. ja. Nou, terug. Terug naar die psychose. Ja, ja precies. We hebben ja. een uitstapje gemaakt. Ja, uh, we ja. waren in Italië. En toen ja. gingen we terug naar Nederland. Toen ben ik terug naar Nederland gekomen. Toen gingen ging we weer, weer terug street. naar Italië. Toen ging het erger. Toen, kreeg ik, in, uh, toen ik in Maastricht studeerde, toen, toen was ik een half jaar of zo... Nou, daar heb ik helemaal niks van die studie opgepikt. En toen, uh, toen raadde mijn psychiater mij aan om te starten met antipsychotica. Als je trouwens een flesje, de flesje water... Oh, dank je. je, je ja, ook, ik heb uh, hier ook nog koffie. Koud okay. uh, staat hier te worden. Oh, neem gerust een slokje hoor. Ja, ja. En um, die raden wij dus aan om te beginnen met antipsychotica en daar ben ik toen mee begonnen en dat sloeg eigenlijk best wel goed aan. Welke, um, welke heb je, kreeg je? Sorry? Welke kreeg je? ORAP. Oh, nooit voorbeeld. En uh, ja, het nadeel daarvan wel is dat ik uh, sindsdien heel vaak vermoeid ben en uh, dat is eigenlijk het enige nadeel. Nou, dat is uh, niet... Dat... Nee. Is goed te doen. Ja, dat is goed te doen. Ja. Ja, het is Goed te doen. Het is nog steeds ja. niet leuk, natuurlijk dat je moe wordt. Maar... Nee, slaapregel ben ik ervan. Dus ik slaap sindsdien. Eigenlijk sinds, de, sinds dat ik kinderen heb, slaap ik eigenlijk elke middag een uur. Hm. Uh, goed midden op de dag. En dan uh, verwerk ik doe ik de dag daaromheen bouwen. Dat ik. Ik werk altijd thuis of s avonds En dan uh, slaap ik middag een uur. Maar uh, dus toen kreeg ik antipsychotica en toen. Uh, toen dacht ik van, oké, okay, ik moet weg daaruit, strift, Want daar heb ik zo'n nare herinneringen. Ik moet uh, weer ergens anders studeren. Toen ben ik weer ergens anders begonnen. <laughs> maar, waar toen? Toen Throningen. ging ik naar Utrecht. Nee, oh. Utrecht. En toen ben ik in Utrecht met taal- en cultuurstudies begonnen. Toen... Met taal- en cultuurstudies? Ja, taal oh, taal, sorry. Dat is logisch, ja. ja. Toen kon ik uh, Italiaans heel veel dingen meenemen. En, uh, uh, want ik kende ondertussen een aardig woordje Italiaans. En geschiedenisvakken kon ik meenemen. Dus toen ben ik daar ingestroomd en sindsdien toen ging het eigenlijk een heel tijdje wel goed. toen had ik best wel leuke studentenhuizen en uh, fijne mensen leren ik kennen. Alleen toen dacht ik in 2005 was het toen, dus toen, toen waren we twee jaar verder. Toen studeerde ik al anderhalf jaar in Utrecht. en toen dacht ging ik het ook, ging ook gewoon goed? goed ja, het ging ook wel goed. Ja. De studie ging ook goed. Ik heb nog wel, ja... Nee, dat was later. Ja, ik moest even nadenken. Maar toen was het 2005 en toen, uh, toen woonde ik in Zuilen ergens met een meisje en een uh, leuke huisgenoot in een huisje in, uh, in Zuilen. En toen dacht ik, ik ga een stage lopen in Rome. Ineens, ja. uit het niks, dacht Nou je ja, daar dacht ik van, dan ga ik gewoon even regenen, want ik dacht, ik kan heel veel goed Italiaans en ik heb uh, die psychosis heb ik wel verwerkt. Uh, ik hou van reizen. Ik hou van reizen, weet je nog. Ik wil het weer superleuk. Ja, precies, Ja. <laughs> Dus toen ben ik naar uh, uh, Italië vertrokken voor in de zomervakantie. En ik zou daar een stage gaan doen bij een soort van een reisbureau. En dan zou ik, wel grappig, zou ik uh, ja, een soort van culturele reis gaan samenstellen. Dus een soort van uh, historische reizen. Mensen die geïnteresseerd zijn in, in cultuur en geschiedenis. Nou ja, best wel leuk. leuk. Ja, best ja. wel geinig. Maar toen kwam ik uh, aan op het vliegveld. En toen voelde ik al meteen... Ik weet niet, ik denk dat het confrontatie was met het Italiaans of zo. Ik weet niet, ik kwam ook aan mijn kamer, die had ik uh, thuis geregeld vanuit Utrecht. En uh, die was in een, echt in een buitenwijk van Rome. En uh, toen moest ik, uh, ik kwam aan bij dat uh, metrostation, waar, dat laatste metrostation uh, van, de, van, de, van, de, van de rit, zeg maar helemaal op het einde van de stad, een buiteneinde. En toen stapte ik daaruit en ik had zo'n grote rugzak. En toen kwam ik bij een cafeetje, een, een raar café. En er zaten allemaal rare mensen aan de bar. En uh, die zaten er van alles naar mij te roepen. En, <lacht> ja. en toen dacht ik al van, wat doe ik hier eigenlijk? En toen, uh, toen, toen, toen wilde ik proberen om naar die kamer dan toe te komen. Ik wist niet precies, ik had, wist wel waar het was. Maar Google Maps was toen nog niet zo wijdverbreid als nu. Dus daar had ik, ik had gewoon ik geen smartphone, dat was toen nog allemaal niet. Dus ik had ergens, ik had een printje gemaakt van waar ik ergens moest zijn. En toen had ik <laughs> een gewoon gevraagd, kan ik, Ja, een kaartje. Ja, ja. Kan iemand mij daar naartoe brengen? <coughs> nou, het kon iemand mij daar naartoe brengen, maar ik voelde me ook niet veilig. Ja, een gevoel van veiligheid is wel heel bazaal ja, voor ja. psychisch welzijn. Ja. En uh, toen kwam ik in een huis. Ja, maar is ook, als je er terug een vreemde stad, uh, ja. rugzak op, je moet lopen zoeken, uh, stress. Ja. ja. En er, was, er waren geen voetpaden. Uh, dus de, ik moest dan, als elke keer als ik naar de metro wilde lopen om ergens te komen in de stad. Moest ik uh, over, ja, zo, zo, eigenlijk over een soort snelweg lopen. Ja, dan, toen ging het al heel snel mis in ieder geval. Dus toen ging ik ook weer dingen. Toen ging ik ook voor het eerst dingen zien die er niet waren. Een hond, een man met witte kleding. Maar even, hoe weet je dat? Hoe weet je dat je. dat weet ik achteraf. oké achteraf okay. want dat weet je op dat moment niet. Nee. Maar op dat moment maak je hele rare dingen mee. Zeg maar ik had bijvoorbeeld ik, ik, ik doe heel veel hardlopen, heb ik al mijn hele leven gedaan. Of het is eigenlijk sinds dat ik ben begonnen met, uh, met die therapeutische behandeling voor psychose, gevoeligheid zei mijn nou, psychiater zeggen, misschien moet je meer gaan hardlopen, is goed voor je. Ja, dat is goed voor je. Ja. Ja. Nou, dat is ook leuk. Nee, en goed voor je. Ja, zeker. Ja. Dus toen, uh, toen ging ik hardlopen in Rome, in Hartje-Rome in de zomer. Hè, waar, als je dan zo de, de, de hitte over het asfalt ziet stijgen. <laughs> ja. Maar goed, daar ging ik hardlopen in zo'n buitenwijk waar ik me helemaal niet veilig voelde. En toen had ik dat ik achtervolg werd uh, door een hele grote hond. En achteraf gezien denk ik van, dat is niet gebeurd. Nee. En uh, die hond, die, die was er niet. En zo heb ik wel meer dingen dat ik uh, achteraf denk van... of bijvoorbeeld, ik kan me ook nog herinneren... Nou, op een gegeven moment die stage, die, die heb ik toen afgekapt. Ik heb toen in, wel in een maand of zo dat ik in, in, uh, in Rome was... of twee maanden was ik daar, heb ik heel veel dingen gezien. Dus heel veel dingen bezocht. Maar overal maar met mijn psychotische hoofd rondgelopen... en overal dingen, betekenissen in gezien. Ja, ik snap niet dat ik daar nog... Uh, ik, ik weet ook niet hoe ik naar huis ben gekomen... Ik weet nog dat ik bij het vliegveld stond en dat ik echt niet wist welke rij voor mij was. Want ik merkte dan ook dat je cognitieve vaardigheden gaan achteruit. Dus je kunt niet goed borden meer lezen. Ik, kon, ik snapte de metro niet meer. Ik heb ook bijvoorbeeld door die metro liggen dat ik echt de weg niet meer wist. Uh, maar sta je dan op het vliegveld te zoeken, wel naar de goede rij? Of heb je dan het idee, oh die moet ik hebben? Of, nee, hoe dat, werkt we, ik, dat wist ik dus niet meer. En toen heb ik een, en ik stond dus wel in de goede rij, toch op een bepaalde oh, toevallig. manier. Toevallig, oh, okay. voor mijn gevoel echt toevallig, want ik snapte, ik kon die borden echt niet meer lezen. En toen heb ik een andere mensen gevraagd: van, is dit de rij voor het vliegtuig naar, volgens mij ging hij naar Eindhoven toe, uh, naar Eindhoven? En ze zeiden mensen: ja, en toen ben ik maar blijven staan. Maar ook in dat vliegtuig heb ik echt de waan gehad dat dat vliegtuig neer zou storten, dat ik echt voor, de, voor dacht dat. Ik was van overtuigd dat een piloot voor de eerste keer vloog. Ja. Was het natuurlijk niet. Maar ja, je kunt echt zo'n rare dingen meemaken. En toen kwam ik thuis en toen... Uh, maar, en word je daar ja. niet heel ook... Zit je in een vliegtuig? Als je ja. dat, want je bent er natuurlijk echt 100 van overtuigd dat het zo is. Ja, dus die nee, piloot is, dat is een eerste vlucht ja. en je hebt er totaal geen vertrouwen in. Nee. En, maar zit je dan helemaal te zweten ja. en te stressen ja. in het vliegtuig Doodsangst. de hele tijd? ja ja. Die ken ik. Ja, ja, dat snap ik. Zeker weten eh, dat maar ik kwam er dan stort. niet een uh, stewardess naar je toe die zei, uh, gaat het wel met u? Uh... Nee, want mensen zien dat helemaal niet aan je. Als jij niks zegt, daar ben ik ondertussen ook wel achter. Als jij niks zegt van uh, wat er in je hoofd zit of zo, of uh, hoe groot jouw angst is, mensen zien dat helemaal niet. Hm. Nee. Maar van binnen stormt het. Ja. Storm in mijn hoofd. Ja. Ja. Oké, okay, maar toen geland en toen bleek ja. dus dat het wel meeviel. piloot best nog best best een stukje kon vliegen. Ja, en toen kwam ik, toen werd ik opgehaald door mijn moeder of zo, en die heeft me naar huis oh, gebracht. Sorry dat ik je al niet reed, maar daar ben ik dan toch nog wel benieuwd ja. naar. Als je dan uitstapt, heb je ja. dan het idee dat dat niet klopte wat je dacht, want je was daar super van overtuigd dat je neer zou stort of heb je dan gewoon geluk gehad? Nee, dan, van, dan heb ik geluk gehad. Oké, oké. Het is niet dat je dan denkt hm, dat was dat niet helemaal waar. Nee. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, sorry. Ga ja, nee, is een goede vraag. Nou, toen kwam ik thuis en toen heb ik een uh, ja toen, toen was het dus eigenlijk dat ik uh, niet goed was want toen, uh, toen toen toen ja ik had toen ook ervaring dat ik ergens naartoe ging en dat ik dan thuis kwam en dat ik zei nou dit en dit heb ik meegemaakt dan zei mijn vader dat is onwaarschijnlijk klotje. ook <laughs> wel handig zijn vader ja die er veel van wist ja weet ja. wist weet ja uh, wist wist ja dus uh, ja maar uh, nou ja, en toen, uh, toen had ik thuis nog, heb ik nog een hele nare hallucinatie gehad. Ook waarin ik dingen zag met bloed en zo. Weet je wel, dat je dingen ziet. Echt heel, ja, dat noemen ze angstpsychoses volgens mij. Dat is echt heel naar als je dat hebt. En uh, wens ik niemand toe. Maar ja, ook dat ging weer voorbij. En toen Want heeft... wat is daar zo... Ja, kijk, ja, het woordje angst snap ik wel. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Maar dan is het echt totale paniek. Ja, dan is echt totale paniek. Dus toen, heb ik, toen ben ik geschreeuwen en huilen en uh, ja heel heftig. En wat doe je dan? Heb je dan vooral een oplossing ergens? Lichtpuntje in je houdt van... Oh, ik moet iemand bellen of hoe, Ik ben toen, uh, toen ik die psychose had... Toen ben ik, of die hallucinatie had, toen ben ik naar uh, huis gerend En toen kwam ik thuis en toen zag mijn moeder al aan mij... Toen zag ze wel aan mij van... Dat is niet, er is iets gebeurd. En zei ze, wat heb je gezien? Ah, oh, oké. Okay. Hm. Dus die wist ook meteen van... Die, die heeft iets gezien wat niet goed was. En kon je dat vertellen? Ja, dat komt wel vertellen. En toen hebben we de psychiater gebeld en die zei van... doe er maar een pilletje bij. Ja, dat is altijd wel de snelste oplossing. Ja, ja. Ja, dus de snelste oplossing. En op zich had ik, een hele, ik heb altijd wel een vrij lage medicatiedosering gehad. Een uh, goede psychiater die mij niet uh, meteen, ook niet na de eerste psychose, maar niet meteen op het uh, op flink hoge, maar gewoon altijd één uh, milligrammetje hiervan, een milligrammetje daarvan. Ja. Dus dat was gewoon uh, was helemaal niet verkeerd. En uh, toen heeft mijn moeder, uh, toen heb ik een half jaar bij mijn ouders gewoond weer. En uh, toen heb ik bijvoorbeeld een kast opgeknapt. Die heb ik helemaal alle verf eraf gehaald. Het was een rotwerk om te doen. Maar dan ben je met je handen bezig. Ja. En, dan, uh, en uh, daar ben ik mijn moeder wel dankbaar voor. Dat hij gewoon het inzicht had van, die moet gewoon iets doen. Ja, een soort therapie, uh, bezigheidstherapie. Ja, ja. klopt. Ja. Dus, Over therapie gesproken. Heb je, is er ook een vorm van therapie voor, uh, voor, voor psychose gevoeligheid? Of is dat echt een medicatie dingetje? Ja. Kun je er dingen van leren? Je kunt er dingen in, uh, wel van gesprekken leren. gesprekken met, een, met een, maar wat ik dus heel vreemd vind... is, ik heb, dus, ik heb dus allerlei hallucinaties... en stemmen en wanen gehad... maar er is no eigenlijk nooit een psychiater geweest... die mij heeft gevraagd van... Wa wat heb jij nou allemaal gezien of gehoord of gedacht? Oh nee. is toch raar? Ik vind dat ook heel gek. En uh, het was eigenlijk pas... Uh... Alsof het dat niet uitmaakt dan? Nee. Ik vind dat heel vreemd. Ja. Maar dat is toch ook allemaal... Ja, en mensen uit mijn omgeving... die vroegen er ook niet naar... Dus dat was ook wel... Uh, ik wilde zelf ook doen alsof het er niet was. Uh, gewoon doorgaan. Uh, even de medicatie omhoog of zo. Als het slecht ging dan... En dan weer gewoon verder studeren. Alsof niks aan de hand is. Gewoon een beetje rustiger leven leiden. En als het dan weer gestabiliseerd was. Ik wilde het er ook zelf niet over hebben. Hmm. Dus uh, ja. En andere mensen maar vinden voel je het, je het niet ook niet heel van... moeilijk om erover te hebben. Ik kan me wel voorstellen dat het ook als een onderdeel van jezelf voelt. Het, is niet, het, het, zit, het zit in jouw hoofd. ja. Yeah. Ik, als ik dat uit de vaart spreek, heb ik dat wel... Ik heb dat één keer meegemaakt, maar gelukkig. Ja. Uh, ook vrij kortstondig. Ja. Maar dat voelt wel nog steeds als een stukje van wat ik toen heb gezien. Ja. Het is wel een echte ervaring. Ja, precies. Dat ja. is wel gewoon wat ik heb meegemaakt. Het ja. hoort Zeker. wel bij mij gewoon. Uit. En daarom is het denk ik ook niet goed dat ik pas in 2017 of zo... Dan hebben we het echt over 10, 15 jaar later... Dat ik toen pas voor het eerst over die over al die ervaring ging vertellen. ja. ja. vind ik eigenlijk achteraf gezien, denk ik van... ja is dat heel raar dat ik dat dat niemand daar ooit naar gevraagd of dat we dat niet ja dat er niet iemand is geweest die heeft gezegd van misschien moet je daar eens e toch eens even naar kijken ja of dat wat je er... gewoon ook meestal gewoon onderzoekt als soort ja. van wat, wat is die wereld nou precies ja. geweest of nog steeds is ook ja. Ja. Het is niet gezegd dat het weer niet nog een keertje kan gebeuren toch ja. of heb je ja. daar wel van overtuigd nou ik heb het daarna dus ik heb 2003 2005 eigenlijk best wel heftig gehad en toen uh, in 2008, toen werkte ik op een middelbare school als docent geschiedenis. En toen had ik op een gegeven moment met kerst, toen was ik gevallen met de fiets, uh, omdat het heel glad was. En toen was mijn opa overleden die week. En toen stond ik s'avonds op het station in Gouda, ja, omdat ik daar ook nog les gaf. Daar gaf ik Italiaans les op de Volksuniversiteit. En toen stond ik op het station in Gouda en toen dacht ik dat de maffia achter mij aan zat. <laughs> Ja, en ook toen kwam ik thuis. En uh, toen had ik een vriendje tegen die tijd, dat is nu mijn man. En toen zei ik tegen mijn, mijn vriendje... Maar even, de Italiaanse ja. maffia ook, hè? De Italiaanse maffia, ja. Ja, ja, ja. ja, zeker. Okay. Nee, we de hebben het overzelfde. De straat. Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja, man, echt. Maar goed, die, toen, toen kwam ik thuis en zei ik tegen mijn man... Volgens mij zit de maffia achter mij volgens mij zit de maffia achter mij aan dat is niet goed hè Het is niet goed, neem een paar dagen vrij en daar heb ik toen gedaan op. en als ik er nou achterover op terugkijk dan denk ik van ja, je neemt een paar dagen vrij en dan ga je weer lekker en dan ga je aan het werk. Weer lekker het werk ja, dat is niet de bedoeling en toen, maar, of ja, ik weet het niet. Nou, ja, het ging, het ging toen goed. Ik heb, ja, ik heb twee jaar op die middelbare school ook, gewerkt. Natuurlijk. Niemand heeft er iets van gemerkt nee, hoor. Nee. En mijn collega's die waren volgens mij zijn die verbaasd. Toen ik uit de kast kwam als psychose gevoelig. Dat ze dachten van, oh, niks van gemerkt. Maar Want je vertelt dus nu, je was het eigenlijk op twee scholen aan het werk. En dus s avonds nog op ja. het station in Gouden, dus uh, ja. Ik neem aan een drukke dag, ja. als ik het zo hoor. Ja. En waarschijnlijk niet één dag, maar dat doe je dan wel vaker. Dus ja. een drukke weken. Ja. Ja. Kun je daar nu iets over zeggen dat dat iets is wat misschien leidt tot zo'n Nou, uh, kijk, ik, ik had uh, uh, die, die psychose zijn na 2005 eigenlijk afgenomen omdat ik een, een rustig leven kreeg. Dus ik bleef op dezelfde plek wonen. Uh, want ik had daarvoor echt in tientallen ja, steden dat, en precies. landen gewoond. Dus dat, dat, dat hielp al heel veel. Ik kreeg een vriendje. Mensen is een tip. <laughs> ja, dat is echt een tip. Ja, nou, je stabiele thuissituatie. Ja, een stabiele thuissituatie. En ik kreeg echt een hele leuke vriend. Echt een hele fijne man. Die ook, ik kon ook vanaf het begin open zijn bij hem. En hij was er helemaal niet bang voor. En hij houdt gewoon wel van een uitdaging. Ja, precies. Hij vond het ook wel leuk als je thuis komt. Hij ja, vond het wel leuk. Ja. zit, zit een maffia achter je aan? Ja. Nou zeg. <laughs> <laughs> ja. Maar wel goed dat hij namelijk, dat zegt ook wel wat, dat hij meteen reageert als, nou hè, schat, ik zou ja. even een paar dagen vrij nemen als ik jou was. Ja, ja. Maar dus het was dus sowieso wel wat rustiger geworden. En um, ja, kijk, uh, werken op een middelbare school was ook echt wel te druk voor mij. Maar ik was er ook gewoon niet goed in. Um, dus achteraf weet je dan ook niet van, ben ik daar nou gestopt vanwege die psychologische gevoeligheid? Ja, ook mm. dat. Maar ook omdat ik <laughs> Niet goed ja, maar zo, waar, waar, was je, waar was je niet goed in dan? Ja, met pubers omgaan, dat is echt wel een vak apart. Want oh, ja? ik, ik wist veel van geschiedenis. Uh, ik ben, ja, ik, ik beschouw mezelf best wel als iemand die van kennis houdt en zo en van de, veel dingen weten. Maar omgaan met uh, pubers op een middelbare school, dat is uh, pedagogiek. Ja. En uh, de, daar ben je de hele tijd mee bezig. En niet zoveel met die geschiedenis. Dat is een beetje. Ja, je moet wat dingetjes overbrengen. Maar dat is. ja is dat bijzaak? Ja, voor, voor mijn gevoel is dat bijzaak. Mm. Ik was in ieder geval niet goed in het rustig houden in de klas. En het is gewoon wel zo. Als je op een middelbare school werkt, dan gebeuren gewoon heel veel dingen. Hè? er lopen uh, duizenden leerlingen lopen daar in dat gebouw rond. Uh, dus echt, uh, je gaat van het ene uur naar de ene bel naar de andere uur. Uh, ik, ik had wel uh, halve banen aangenomen. Of omdat ik dacht van ja, ik moet echt niet een... Dat is niet verstandig dat ik een hele baan neem. Dat je de dus, hele dag op zijn school loopt. Ja, precies. Ja. Dus ik had echt wel kleine baantjes aangenomen. En ik had het eerste schooljaar, had ik uh, zes lesuren in de week. En, maar daarnaast werkte ik dus nog s avonds op de Volksuniversiteit. En dat was dan ook nog uh, twee of drie avonden in de week. Uh, maar daar had je geen pubers. Twee of drie uur. Maar daar had ik geen pubers. Nee. En daarom ben ik op een gegeven moment ook overgestapt naar het volwassen onderwijs omdat ik daar... Uh, ja, dat is mensen gewoon eigen verantwoordelijkheid. En dan heb je niet dat gedoe... Die, willen, die komen daar omdat ze willen leren. Ja, omdat ja. ze willen leren. En dan is het ook veel rustiger. Die komen gewoon rustig de klas binnen. Die hebben rustige vragen. En die zijn dan niet om jouw... Uh, geen, geen razende hormonen nee, door je lijf heen. Nee, precies. Nee, nee, dat lijkt me ook wel pittig hoor. Zo'n ja. middelbare school. Ja, ja. Pubers. Ja. Dat is wel een beetje de ergste soort mensen die, we, die je kan verzinnen. ja. Ik weet het niet. Ik vond het in ieder geval best wel pittig om er mee om te gaan. en uh, Best lastig. En ook met collega's vond ik ook ingewikkeld. Ik had één school waar het wel goed ging en de andere school waar het niet zo goed ging. Ja, ik was er gewoon de twee jaar was ik er helemaal klaar mee. En toen ben ik, heb ik eerst een jaartje gewerkt bij de Bruna. Omdat ik dacht van, ik wist niet wat is goed wat ik moest. Toen ben ik gewoon als verkoopmedewerkster. Uh, uh, heb ik drie dagen in de week gewerkt. Maar, uh, en toen werd ik, toen was ik onmiddellijk al getrouwd. En toen werd ik zwanger. En toen raakte ik door mijn zwangerschap weer een beetje ontregeld. ja. Ook een bekende, hè? Ja. Een bekende trigger. Ja. En we, dat ook... Is dat een hormonendingetje? Ja, denk ik wel. Hm. Ik denk hormonen, die hebben zeker niet geholpen. Ik weet niet wat het... Uh, ik was al voor de bevalling dat ik uh, richting het manische ging met allerlei... Um, ja, dingen willen organiseren. Ik had bijvoorbeeld weer bedacht, ik ga weer naar Italië. Ik ga zelf een reis organiseren. <laughs> Elke keer komt dat terug. Ja. Naar ja, ik ga weer terug. Ja, want ik dacht van, ik kan niet taal goed. Ik moet er iets mee doen. En uh, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En toen had ik weer allerlei plannen bedacht. En toen was ik bevallen van dat kind. En toen heb ik een deel van die plannen nog tot uitvoer gebracht. Maar ook weer half psychotisch en een deel van de plannen gewoon gecanceld omdat ik gewoon merkte gewoon ja dit gaat helemaal niet ik kan nu ja. helemaal niet naar Italië ik heb een kind van drie maanden ja hoe dan ik lek nog ja precies wat, hoe, hoe moet ik dat doen ja ja dus... en wat ga ik doen dan niet? ja ja dus uiteindelijk helemaal niet gedaan of uh, nou heel veel dingen niet gedaan en toen ben ik gestopt met werken en toen heb ik vier jaar niet gewerkt en dat was een hele verstandige beslissing en uh, tegenwoordig hoor je wel eens uh, mensen zeggen van ja psychiaters uh, die zeggen van dat je niet moet werken. En uh, dat is, uh, die werken bevordert juist het herstelproces. En uh, ik heb ook een psychiater gehad die zei ook tegen mij... Hè, van, uh, doe maar even rustig aan met de werken. Uh, wel op, je kunt ook voldoening ergens anders uithalen. En dat kun je, dat kun je op twee manieren interpreteren. Dan kun je zeggen van ja, dat is betutselend en uh, bemoedigend of paternalistisch of wat je het dan ook kunt noemen. En ook heb ik de tips gekregen van als je twee kinderen hebt, stop gewoon met twee kinderen. Dat is ook leuk. <lacht> ja, maar, ja. ja maar, is wel heel druk. Maar je vergeet ook nog een beetje te zeggen. Uh, ik weet niet of je het vergeet, maar dat schiet bij mij te binnen. Als je twee kinderen thuis hebt lopen, is ook ja. werk. Ja. Dat is ook nou, zo'n cliché. Oh, het is ook werk ja. om moeder ja. te zijn. Ja. Maar het is wel echt zo. Ja. Hartstikke echt veel zo. werk. Ja, dat klopt. Dus dan heb je ook best wel een taak in. En als je nou ook een psychose gevoelig bent... dan kan ja. ik me voorstellen dat je daar echt wel gewoon nee, letterlijk klopt. een dagtaak aan hebt. Zeker. En daarom was het ook zo dat uh, die, die periode dat ik die vier jaar dat ik niet heb gewerkt... en dat, ik, dat je dan thuis bent met kinderen onder de vier... die, die nog niet naar school gaan, ja. was echt wel heel pittig. Um, ik ben toen, dus net na de geboorte van mijn eerste... ben ik nog even wat ontregeld geweest. En dat ik echt weer even, dat ik ook weer dingen zag... dan ik ging ik bijvoorbeeld zwemmen met een... Een andere moeder met, een, met haar kindje. En toen heette de zwemleraar heette Stanley. De baby de zwemleraar, weet je wel, dan heb je zo'n baby zwemmen en zo. Ja, ja. Toen Heette Stanley. En toen dacht ik, oh, dus van Stanley mes. <laughs> oh jee, toen dacht ik. En toen oh, was nee. ik helemaal bang voor, dat, voor die zwemleraar, <laughs> omdat die Stanley heette. En toen dacht ik ook wel van, oh, dit gaat niet goed. Maar dat soort signalen krijg ik nu dus wel. En ik weet dus nu ja, wel, ik precies. weet En ik kan dus ook wel zeggen van tegen mijn man: van, Ik zit achter de maffia, zit achter me aan. Dat is niet goed, hè? Ja, dat herken je zelf. Ik herken het nu zelf, omdat ik gewoon weet dat mijn, hè, dat mijn hoofd uh, rare sporen weggetjes kan maken. En dat ik gewoon zelf gewoon weet van nee, dat is niet, uh, dat is niet normaal. En hoe heb je dat dan geleerd? Gewoon puur, puur ervaring. Ja, oh. door ervaring en uh, door erkennen bij jezelf dat uh, dat. ...jouw hoofd dus een, een loopje... ...met jou kan nemen. Ja. En dat jij dingen kunt denken die niet waar zijn. En dat vind ik nog steeds heel <laughs> ja. lastig. Heel lastig, ja. ja. Omdat... Um, ...ja... Het, het, het, ...het besef... ...dat jouw hoofd... ...soms rare dingen doet... ...is gewoon heel vreemd. Ik denk dat, dat ik denk dat, dat misschien wel het moeilijkste vind... ...van psychose-gevoeligheid... ...nu ik geen psychoses meer heb al heel lang... Maar goed nog het idee dat je... dat je altijd aan jezelf kunt twijfelen van... ja, is dit nou? Is het wel echt? Ja, of is dit wel ja, echt? Ja, ja. Ik heb het nog steeds... als ik bijvoorbeeld nu stress heb... dan heb ik bijvoorbeeld... als ik mensen zie... die lijken op die vervelende hallucinatie... dat ik dan hartkloppingen krijg... en dat ik dan denk van... is die man echt? Of zit ik hem nu in te beelden? En dat soort realiteitschecks. Mijn, mijn psychiater zei dan maar eens van, ja, je kunt ook gewoon altijd andere mensen vragen om je heen. Ja. Van, zie jij die man ook? Ja. Ik ging, Laatst ging ik naar Deventer toe, naar een vriendin, en toen begon er een man in de trein tegen mij te praten. En toen dacht ik ook van... Is dit echt? Ja. Ik wist het gewoon niet. Maar ben je, durf je dan ook te vragen aan iemand? Ja, van, nee, be, niet, ben jij nee, echt? Of, ik vraag het dus niet aan diegene zelf, nee, maar dan, nee. moet ik, dan vraag ik aan een derde persoon vraag ik meestal. Van, Zie jij diegene ook? Oh, maar ja. Dat is best wel lastig, want als je in een trein zit met onbekende mensen. Om ja, dan je te, te zeggen: van, Ja, want ik, ik ben psychose gevoelig. Ik, ja, maar doe het, je dat wel? Ja, ik, soms doe ik het wel. Dat ja. doe ik wel heel knap. Ja, dat is, uh, daar ben ik ook best wel trots op. Ja. Ja, maar ik wil, wat ik ja. zei, dan moet je het aan die man vragen die tegen je praat. Maar die kan natuurlijk gewoon zeggen, ja hoor, ik ben echt. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, oh we lachen erom. Het is echt zo ingewikkeld. Ja, het is hartstikke ingewikkeld. Ja. ja, ja. Hey, oh, ik, ik ben ook benieuwd, want je zegt net dat hardlopen. Doe je dat nog steeds? Ja, doe ik nog steeds, ja. Want maar ik... het is wel mijn tussenpoos Want ik, al, nu had ik weer, uh, ik had de, van januari tot en met... Uh, uh, augustus heb ik heel veel gelopen en toen kreeg ik hielspoor. En dat is zo'n uh, oh, ja, zo hardlopen uh, kwaaltje. Ja. Maar dat is nu wel genezen, dus eigenlijk kon ik weer beginnen. Maar ik heb altijd, als ik eenmaal begin, dan zit ik er goed in. Maar het begin maken is soms even moeilijk en dan oh, kan het ja, nee, even nee, Dat op is dat een bekend probleem, ja, ja. Maar als je eenmaal bent begonnen, dan uh, dan uh, voel je de energie weer in de rijden. Ja, door. precies. Ja. Ja. Nee, sport is ook wel, uh, daar ben ja, ik ook zeker. wel gekomen. Dat, dat is een van de, is heel fijn. Een van de pijlers, je, ja. een beetje een gezond lijf en daarmee ook een gezonde hoofd hebt. Zeker. En ik geloof ook in... Uh, ja, ik, ik ga altijd buiten hardlopen En nu, ik, wij zijn uh, vroeger... Ik heb dus heel lang in Utrecht gewoond. Maar ik woon nu sinds een jaar of zes in Schoonhoven. En dat is echt prachtig. Dan ga ik over de dijk lopen. En ochtends, dan breng ik de kinderen naar school. En nu is het bijvoorbeeld nog donker ochtends. Dan heb je soms opgang als je gaat hardlopen over de dijk. Ja, mensen, dan ben ik zo gelukkig. Ja, mooi is dat. Hè? Ja, dat is fantastisch. En weet je wat het voordeel is trouwens? Dat heb ik ook laatst geleerd van mijn uh, podcast podcastheld uh, Andrew Hu. Huberman, is, uh, een, oh, do ja. een dokter, ja. die maakt ook een ja. podcast. Ja. Uh, als je ochtends zonlicht uh, tot je neemt, een minuut of tien. Uh, maakt niet uit of er een wolkje voor zit of niet. Maar ja. als je gewoon dat zonlicht in je ogen, dus door je pupil, ja weet ik veel hoe die dat hij is de dokter heeft, ja. dus hij zegt ja. dat op een doktermanier. Uh, ja, ben je de hele dag een stuk alerter, en ja. stuk fitter. Ja. En uh, ja. scherper. En ja. Dus, dus, nou ja. ja, ik weet het. <laughs> ik zie bij jou ook altijd uh, op je Instagram altijd die. Um... Die plekjes van, van de sportzaal. Je bent ook een fanatieke ja, sportster. Ja. Ja, ja, mooi. Nou ja, dat is ook gewoon omdat het me heel veel heeft geholpen. Ja, zeker. Ja. ja, fijn is dat. Ja. En wat het ook is bij mij... en dat is ook wel uh, voor mij gewoon persoonlijk een fijn dingetje. Uh, ik had altijd wel een beetje moeite om s ochtends op te staan. om oh, ja. dag te starten. Ja. Weet je wel. En, en nu... Uh, heb ik mezelf aangeleerd. Toen de wekker gaat, ga ik eruit. Ga ik eerst sporten. Ja. Ja, dan heb ik de dag al gewonnen. Ja. Dus, dat, ja. dus het voelt echt elke keer is als een klein overwinning. Het is begin van de dag. Hè? En je bent altijd trots op jezelf. En als je terugkomt, dan denk je altijd. altijd van... Oké. Okay. Ja. Uh, het is echt niet zo dat je elke keer uh, razend van de endorfine... en alleen maar geluksvoel is. Soms rij je ook niet. hard een uur. En dan is het gewoon ploeteren. Ja, zweten en Dan ja. kom ja. thuis en denk je... Ja. Wat ik ja. doe. Ja. Maar, maar toch, wel fijn uh, ja. dat ik het gedaan heb. Ja, ja precies. Ja. ja. Nou ja, dus de sport is voor jou ook wel een ja, belangrijke zeker. pijler. Ja. En, en, en wat, volgens mij hebben we dat... er Benoemde je de... Oh, Ancobus is er ook nog gelukkig. Beneden. Korre, ja, ja. um, nee, ik hoorde je net ook al iets zeggen over contact met mensen. En dat is volgens mij ook wel... Ben ik ook wel... Uh, zeker. Is mijn ervaring. Dat is je voor daar, mij heel belangrijk. Ja, ja, dat is ook iets waar je sneller van herstelt. En ja. uh, nou, waarvan je ja. je ook wat, wat... Nou, ik wilde zeggen minder eenzaam. Maar waarbij je wat, nou ja, wat weer... ...socialer wordt en daardoor en ook, ook weer... Ik, precies, ik, ik heb ja. Kijk, het is... Uh, ...als jij iets... Uh, uh, ...vertelt of zo en je, je merkt dat dat... ...resoneert bij iemand anders of dat dat terugkomt... ...of dat je het erover kunt hebben of dat iemand anders... ...iets ook heeft... Uh, of uh, dat jij jouw gevoelens daarmee kunt normaliseren of, of in een ander daglicht kunt plaatsen of dat je iets wat heel groot is in jouw hoofd kleiner kunt maken doordat iemand het relativeert ja. en het gewoon even, dat is zo fijn ja dat is heel fijn dus uh, ik maar ben ook, ook heel uh, dankbaar ook... voor al mijn vrienden mag ik even noemen, Klaartje uh, <laughs> Jerika, Ramona vind ik ook heel leuk <laughs> ja, fijne mensen uh, het is, het is super belangrijk om een goede ja. vrienden te hebben maar ik bedoelde ook eigenlijk, wat, uh, dit is helemaal waar wat je zegt, maar ook al kleine dingetjes hebben me toen heel erg geholpen. Dat als je, uh, en nee, ik had uh, vaker last van uh, flinke depressies. Yeah. Dan heb je helemaal geen zin om met mensen te praten of überhaupt nee. iemand te zien. Maar yeah. als je dan toch een beetje de moeite neemt om, al is het maar een minuutje, met iemand even, het, uh, de buurman, even een klein kort dat, uh, dat doet zoveel. Zeker, dat is heel. Sure. Heel bijzonder is dat. Ja. Yeah. Maar het is wel moeilijk als je depressief bent om er dan nog een beetje uit te komen, hè? Ja, dat is uh, Ik ja. Ja, uh, ja. van dan, uh, de moeilijke dingen uh, yeah. van het leven. Yeah. <laughs> maar ja, dat, uh, ik kan niet opgeven, toch? Yeah. Moet blijven doorgaan. Lukt jou dat wel als je dan depressief bent om dan toch soms uh, eruit te gaan en even... Effe... Ja, ik, dat is de reden waarom ik nu al een jaar eigenlijk helemaal niet meer uh, depressief ben geweest. Okay. En het is, uh, yeah. uh, weet je, ik ga helemaal niet mezelf borst kloppen en zeggen, oh, iedereen moet dit doen. Zeg. Nee, ja. Yeah. Mij werkt dit goed. Ja. En uh, ook, misschien gaat het ook wel weer een keer fout. Ja. Uh, ook hartstikke. Ja. Uh, begrijpelijk nee, maar ik geloof dat wel dat er dingen gebeurt. zijn die kunnen helpen hoor. Dat, uh, nou, ik ja. het is letterlijk wat ik zeg, is die kleine overwinning, als ik me dus echt niet zo goed voel, of s'avonds ja. een keer niet zo goed voel. En ik ga toch gewoon mijn bed uitzochten en sporten. Ja. Is dat gevoel al voor de helft minder. Ja, ja. En zo werkt het gewoon. Ik kan er ook niks. Ik kan het ook niet verklaren. Ik weet ja. ook niet precies waardoor het ja. komt. Ja. Ik weet alleen maar dat het zo werkt. Ja. Ja. Bij mij. Ja. Dus. Maar goed, over jou. <lacht> Waar waren we gebleven? We zaten inmiddels in, uh, in Utrecht in de studentkamer. Toen werd je ja, getrouwd. Ja, dat had kreeg, Trouw, allemaal le levensverhaal, jongen. Ik ja, je we zijn, alles... precies. Nou, ik ben nog steeds heel <lacht> erg benieuwd. Uh, en uh, met interesse aan het luisteren. Dus. Maar op een gegeven moment wat je, uh, heb je geen psychoses meer nee, gehad. Nee, dat klopt. En vanaf welk moment was dat? Nou, ik denk sinds 2012 niet meer. En ik heb nog wel steeds dat als ik stress heb, uh, ik raak wel st st snel steeds van mijn apropootje. Dus ik kan bijvoorbeeld, uh, ik heb nog wel steeds intrusies, dus er zijn een beetje van die nare dwanggedachten. Of, uh, ik, Wat is dat dan? Leer eens uit. Ja, ik kan dan bijvoorbeeld, ik, ik heb zelf heel vaak een intrusie last. Sinds een jaar of drie heb ik die dat ik denk, uh, ja, dat ik bang ben, nou, die, dat ik bang ben voor concerten. Conserve heb ik al heel lang. Conserve blikken. Ja, want dan zit zo'n heel scherp brandje aan. En oh, daar ben ik ja. heel bang voor. Ja, of ik heb ook heel. Als ik gevoelig ben, ben ik ook bang voor messen in de, de messenaar. En dan, dan lijkt het alsof die een eigen kracht krijgen. En als, dat, als ik voel dat hmm. ik er bang ben was voor die messen, dan weet ik van. Oh ja, oké, okay, ik moet weer even rustiger aan, een beetje op mezelf letten. En dat zijn bijvoorbeeld van die signalen en de intrusies. Ik heb bijvoorbeeld ook dat ik bijvoorbeeld dwanggedachten heb over mijn ogen. Dat is dan, dat er dan, ja, dat die eruit worden gehaald en dat die open worden gesneden. Sorry mensen, dat is echt een heel eng verhaal. Ja. Smerig verhaal. Best wel. Ja, sorry. Maar nee, nee, nee. Dat, nee. Dat, dat, dat is, ja, kan je ook, ook, niet aan, kan je ook nee, niks aan doen? Kan, ik kan er niks aan doen. En, maar daarom vind ik het ook zo opmerkelijk, wat jij ja. net ook zegt. Dat een psychiater of psycholoog daar nooit naar vraagt van wat ja. zijn dan die dingen ja. die je ziet. Want ik kan me ook voorstellen dat als je, nou ja, messen... ja. Uh, ogen, moet je die er ook uitsnijden of is nou, het? Uh... Nou, uh, ik weet niet. Nou, ik, ik denk gewoon, ik, ik stel me gewoon altijd voor. Ik heb dan soms een inkomen. Het komt zo ergens dat vandaan, bedoel ik. Het komt ik alleen maar. vandaan. Ik denk dat die die obsessie met die ogen. Ik denk dat dat. Kijk, op een gegeven moment heb je die. Kijk, je hebt die psychoses. hè? En dat is dat is eigenlijk is dat een soort van. Ja, ik durf, Ik vind het een soort van trauma. Mijn psychiater. Ja, dus die... zeker is dat. Het. Ik vind het een soort van trauma, want ja. je maakt zoiets heftigs mee en. Maar dan op een gegeven moment ga je dan verder... en dan uh, heb je die psychoses niet meer... maar dan ga je reflecteren op wat er is gebeurd. En dan denk je in één keer van geval... Ja, en dan word je bang pas voor die hallucinaties. Want op het moment dat je die hallucinaties hebt... ja dan is het ook soms beangstigend... maar dan zit je erin ja. en dan red je je. En ja. dan ga je gewoon verder. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, als je er dan mee klaar bent... Als je, die, uh, als je die psychoses hebt afgesloten... dan ga je erop terugkijken... en dan komt er een soort van angst voor in de plaats... En, um, ja, en, en daar moet je ook mee delen op een bepaalde manier. En ik denk ook dat dat, die, dat gedoe is met die ogen: dat, ik, dat, dat je bang bent voor visuele hallucinaties of zo. Dat er, nou, ik denk dat ik het zo, zo koppel ik het een beetje aan elkaar. Maar het is een beetje Freudiaans gedacht. Ik denk, ja, nou ja, maar, ja, nou, ja. Nou, iemand moet het doen. Ja. Als de psychiater het niet doet, moet je er zelf maar even over nadenken. Ja. ja. Ik vind het wel heel een. Soms symboliek ook. of zo, weet je wel? Dat er, uh, ja, ja nee, ik, ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt. Maar da ja. daarom vind ik het ook dat ik, nou voor de derde keer, raar dat daar dus niet een professional ook naar vraagt. Je ja. dus zou denken, dat toch een, uh, het, het komt ergens vandaan. En ja. Misschien, als het ergens vandaan komt, misschien kun je het dan ook wel weer ergens ja. tackelen Als ja. je weet hoe je dat moet doen. Ja, ik, uh, ik heb die hoop heb ik inmiddels opgegeven. Een beetje bij uh, psychiaters en psychologen en bij hulpverleners. Dat zij uh, dat soort problemen voor mij kunnen oplossen. Ik denk niet. Uh... Het zijn fijne mensen, maar ik denk niet dat ze dat kunnen. Maar, want... Ja, je moet dat toch... Um, ja... Kijk, ik had bijvoorbeeld ook in 2019... Toen ging het eigenlijk al een hele lange tijd goed. Toen had ik uh, zeven jaar al geen psychose, vanen... De illusie, nee, allemaal niks meer, meer gehad. Maar toen overleed mijn vader in 2018 en toen raakte ik toch een beetje weer instabiel en toen uh, had ik in de eerste instantie wel. dat ik eerst dacht van oh ik ga nu heel veel werken en het kreeg ik heel veel energie om te werken toen hij was overleden hè omdat ik ik had een jaar lang heel veel voor hem gezorgd en ik ging elke week naar huis en dan ging ik naar Brabant rijden met de kinderen super druk elke keer maar dat wilde ik heel graag doen en ik heb er een heel goed gevoel over gehad maar toch raak je door zoiets weer uit balans en dan um, uh, dat kan iemand niet voorkomen die dingen nee. gebeuren gewoon in het leven ja. en uh, ja, en, en, en, dan, en toen, toen, toen heb ik me heel erg op werk gericht. En toen heb ik wel veel te veel werk aangenomen. En toen moest ik op een gegeven moment weer alles neerleggen. En toen ben ik, heb ik weer een half jaar thuis gezeten. En zo blijft het zoeken, jongen. Het cirkeltje. Ja, man. En daar word ik wel eens moe van. Maar ja, daar kun je niks aan doen noemen. Dat heeft iedereen. Nee, dat heeft ook... Nou ja, daar ja. had ik het vanmorgen toch ook... In de auto zei ik het ook toch. Ja. Ik, ik heb daar ook wel een beetje moeite mee. Dat ik daar aan de ene kant uh, heb ik een structuur. Hè, dus minder en niet meer dat 40 uur werken. Ja. Deeltijd werken een rustige structuur hebben. Yeah. En als die dan opeens staat, zo bijvoorbeeld nu. Yeah. De afgelopen zeven maanden heb ik geen podcast yeah. gemaakt. Dat ging heel hartstikke goed zonder het maken yeah. van een podcast. Maar ik yeah. heb toch wel weer zin om een podcast te maken. Yeah. Dus dat betekent dat ik yeah. toch een klein risicootje neem nu. Yeah. Ja. Door die, die structuur toch weer een klein ja. beetje om te gooien. En het ja. toch weer net op een andere manier te doen. En moet maar hopen dat het goed gaat. Ja, Ga precies. Gaat het waarschijnlijk ook wel. Maar, ja, is ook zo. Maar dat is, dat ik denk wel, als ik voor mezelf spreek, dan, is, dan weet ik wel van mezelf, ik kan door kleine dingen best wel uit balans raken. Of kleine ja, dingen. Het, absoluut. Oh, do dood van mijn vader is zeker geen klein ding. Maar dat is, uh, door dat soort dingen kan ik echt wel een beetje van het padje raken. En ja, ik tuurlijk. heb ook bijvoorbeeld uh, in augustus heb ik best wel veel gesolliciteerd. vond ik ook best wel heftig. Ben ik ook weer uh, dat ik daar. Een, ja, dan was ik een beetje depressief van geworden. Of een beetje, ik kan gewoon ochtend lang in bed huilen. zegt <lacht> ze <lacht> lachend. Ja, ja, achteraf kun je dan weer op lachen. Maar ja. Ja, ja, dat is gewoon wat het is. Mijn, uh, maar... Dat zeg ik ook tegen mijn dochter. Mijn dochter had laatst gaatjes laten schieten in haar oren en uh, dat was heel schattig. En toen uh, zei de mevrouw die dat deed, die zei van, dat doet het pijn? En toen zei ze, ja, het is wat het is. Nou, <laughs> Zo schattig. Ja. Ja, wel ja, wel een wijze dochter. Ja, vond ik ook. Ja. Ja. Toen, dacht ik, toen dacht ik bij mezelf, oh, ze doet het goed. Ja, ja. ja onthoud dat gewoon goed. Ja. Ja. Eh, maar je hebt dus ook last van depressies, hoor ik al dus nu. Nou, depressies, ja, ik denk dat dat er een beetje bij hoort. Ik heb het ook. Ah uh, oh Ja, denk je dat? Dat het een beetje. Uh, bij die psychose gevoeligheid. Ja? Uh, als je eruit komt, dan heb je zoiets meegemaakt dat je denkt: van, oh, hoe moet ik hier nou weer mee leven? En hoe ga ik hier weer om? En dan heb je hebt sowieso, dan... als je, als je die psychose hebt gehad, je moet daarvan herstellen. Dat kost heel veel tijd. Dat is geen makkelijke tijd. Uh, je moet dan weer aansluiting zoeken met werk. Ik heb heel vaak gehad met werk dat het weer niet lukte dat ik weer het gas terug moest nemen. Dat zijn allemaal geen leuke dingen, weet nee. je wel. Dus dat is, uh, ja, die aanpassing maken aan het leven, zodat het een beetje past voor jou, uh, dat vind ik best wel heftig. Ik heb ook, ze hebben mij ook wel eens, uh, heeft, uh, de, de psychiater heeft mij ook een keer antidepressieven aangeboden, heb ik toen niet gezegd. Er is ook een keer een psychiater tegen mij gezegd, jij bent bipolair. Oh. Maar toen, was ik net, toen, toen had ik net die psychoses achter de rug. En toen, was ik, toen had ik een nieuwe psychiater nodig. En toen was ik op zoek naar een psychiater. Want toen had ik verschillende mensen gesproken. En deze had ik één keer gesproken. En die zei op het einde van de sessie zei ze... Ja, jij bent bipolair. Oh, punt. Je ja. Bent, ja. En daar had ik toen echt helemaal geen zin in. Want ik had al die psychoses... <laughs> Ik denk, ja, dat gaan we echt niet doen. Uh, hey, dat ook nog. Ja, nou, daar ja, kom echt niet bij. Daar ga ik, ik niet mee niet, Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Ja, <laughs> inderdaad, daar ga ik niet mee akkoord. Sorry, jongen. Uh, dus dat, maar dat, goed, er zijn ook wel latere. Uh, maar weer. er zijn best wel overlapjes te bedenken. Ja. Uh, ja. Ik, nou, tenminste, laat ik het zo zeggen, ik snap waarom ze dat uh, ja. uh, be, niet zo stellig zegt, maar wel op nee. hint. Zo van, dit zou het ook het kunnen ja, zijn. Ik ook wel. En er zijn, zeker ook als ik zie van, uh, kijk, het is. De hele tijd, ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben... die niet psychologisch gevoelig zijn. Maar het leeft altijd een grove van dingen proberen. Ja. En dan weer tegen jezelf aanlopen. En dan ga je weer naar beneden. En dan neem je weer wat gras terug. En dan doe je een tijdje rustig aan. Ja. En dan gaat het weer beter. En dan ga je weer wat op je nemen. Alleen, bij mij gaat het dan wat heftiger in, in de toppen en de dalen. Omdat het dan, ja... Uh, nogal heftig uit kan pakken soms. Ja, maar bij een bipolaire stoornis heb je ja. ook verschillende categorieën. Zeker. Heb je ook mensen die dat uh, hebben... die dan volledig meteen uh, ja. doorschieten. Ja, ja. Of compleet naar beneden schieten. Ja. Maar je gaat nooit... Ik, ik zie je kijken, je gaat nooit naar een psychiater... om daar te vragen van... Nah, leg me ze nog onder vergrootglas. Misschien heb ik er nog wel een normaal stoornis Nee, bij. ik heb er geen zin nee. in. Nee. nee, dat snap ik heel goed. Ja. Wat, wat voegt het ook toe? Ja, niks. Nee. En um, ja, ik heb later nog wel een keer gevraagd aan de psychiater... Van, goh, wat denk jij ervan? Bipolair? zou ik kunnen. Ja of nee? Zullen we doen? <lacht> Zal ik <het> doen? <lacht> Zal ik er een extra label bij geven? Ja. En toen zei ze van ja, nee, want mensen die bipolair zijn... Die, uh, uh, en zeggen, maar dat, is ook, dat hangt ook af van de psychiater die je hebt en uh, van die mensen. De, de, de, zover ben ik inmiddels ook wel weer uh, na twintig jaar hulpverlening heb ik aardig wat psychiaters gezien... en ik ben niet altijd in de hulpverlening geweest... maar ik heb ondertussen wel... sommige mensen wel wat langer gezien. En, dan, en die zei dus van... ja, die, uh, zij werkt ook in een instelling. Um, nee, want mensen die bipolair zijn... die huren bijvoorbeeld een stand af... op een uh, beurs... en die gaan daar dan iets verkondigen... wat helemaal niet waar is. En dat had ik dan niet gedaan. Oh. Dus ik was niet bipolair of zo. Oh, ja. Dus toen dacht ik van... oké, okay, nou kan ik, want ik... Ja, maar ik heb ook heel vaak... een stand afgehuurd op een beurs. In nou mijn... ja, precies. Nee, maar ja, ik, ik vraag me dan af. Kijk, is het dan alleen voor haar was dus uh, de maatstaf uh, of iemand dingen wil of doet die onrealistisch zijn. Maar dat is volgens mij meer psychose. Maar dat is toch niet maar die? Ik weet het niet. Nee, nee, dat is niet per nee. se maar niet. Nee. nee, helemaal niet zelfs. Ik wil alleen maar zeggen dat je, je hebt verschillende vormen van manie natuurlijk. Maar ja. uh, de hypomane is gewoon eigenlijk maar heel veel energie Er ja. hoeft helemaal niet een uh, raar wereldbeeld aan nee. vast te, te zitten. Nee. En als je uh, vol Manisch bent, dan nou, hoeft dat eigenlijk ook niet. Vaak is dat wel zo, vaak ja. heb je een beetje een vertekend beeld van ja. de realiteit. Ja. Maar ik, ja. maar ik durf nee, niet goed, helemaal met 100% zekerheid yeah. te zeggen. Want ik ben geen psychiater nee, of dokter. Nee, maar... Ik snap wat je bedoelt. Maar volgens mij is het ook gewoon, het is ook gewoon meer energie hebben in periodes. En uh, ik heb soms ook bijvoorbeeld dat ik uh, s'avonds in mijn bed lig... en dat ik denk, allemaal die goede ideeën heb. En dan uh, ga ik er allemaal mee aan de slag. En nu tegenwoordig weet ik wel dat ik denk van, oh nee... Nee, dat hoeft niet allemaal niet meteen. Oh ja, maar heel goed. want ja. Ja, Dat is ook nog steeds wel een dingetje waar ik ook echt moet ja. leren. Dat als ik uh, ergens dan super enthousiast over... Hé, ik ga weer starten met de podcast. Ja, leuk. Nou, normaal gesproken zou ik dan wel... Dat is gelukkig nu allemaal wel meegevallen. Maar ja. dan zou ik echt in één trein woep doorschieten tot aan dit ge gesprek. Ja. Amper slapen en denken... Oh, we gaan weer beginnen. Ja, ja, ja. En ja. nu heb ik gewoon rustig geprobeerd. Of ja, goed dan, zo op, he. jongen. Ja, toch? Ja, zo leren we. Bezig. Zo leren we. ja. ja. Mooi. Maar het, is, uh, het gaat dus nu gewoon uh, Ja, nu gaat goed. het eigenlijk... Ja, met zijn ups en downs. Ik vind het... Uh, ja, gaat het goed. Ja, ik, uh, ik mag niet klaar <lacht> Nou, mag dat niet? Ja. ja. Nee, zo gezellig hè, om te klagen. Nee, ik weet het ja, niet. Ja, ik, ja, nee, het dat hoort er goed. een beetje bij, hè? Dat mag het Ja, mag dat hoort er een beetje bij. Nee, inderdaad. Ja. Kun je kunt er de, de klaagkamer van maken... in plaats ja. van de praatkamer. <lacht> mag ook. <lacht> Nee, nee, het gaat eigenlijk best wel goed nu. Dus uh, ik heb leuk werk. En uh, ik heb nu een werkgever die heel uh, flexibel is... ook met, uh, met deadlines. Die zegt van, ja, maak het gewoon af wanneer je zin hebt. Dus als je het in de volgend jaar rustig klaar wil hebben, is het goed. En als je het eerder af wilt hebben, is het ook goed. En als je het later af wilt hebben, is het ook goed. En, dat is een hele is relaxed werkgever. Ja, ja. en uh, ja, ik, uh, ik moet wel zeggen... kijk, ik, ik heb nooit veel geld verdiend... Um, ik heb altijd, we hadden het net al, toen je mij op kon halen van, de, van het station, daar hadden we er al even over in de auto. Ik heb allerlei bijbaantjes gehad. En heel veel leuke dingen gedaan in mijn leven. Ja. Ben ik ben wel. Ja, daar ben ik ook wel trots op de dingen die ik heb gedaan. Maar het is ook wel dat je. Je moet ook afstand doen van het idee dat je carrière gaat maken ergens in. Want dat, dat, dat zit er gewoon echt niet in. En uh, of carrière in de zin van. Uh, veel, veel geld. Verdienen. Veel geld. Verdienen, dat ik er echt niet in. <laughs> ik, ik werk nu acht uur in de week, denk ik dat ik haal. <laughs> en uh, ik denk dat ik uh, over mijn hele loopbaan gemiddeld 350 tot 500 euro per maand heb verdiend. En uh, ja, dus dat is altijd een beetje leuk voor de bij geweest, zeg maar. Maar dat maakt je wel ook afhankelijk van. Je partner. Uh, dat is ook iets wat je in je relatie meeneemt. dat ook effect heeft op je relatie dan weer ja, hè, als je zo'n ja. gevoeligheid hebt. Wat een zelfinzicht. Sorry? Wat een goed zelf ja. Ja, is goed zelfinzicht? Ja, Ja, dat is wel helemaal waar. Wat je ja, zegt. dat is zo. En, uh, en, en dat, dat vind ik ook allemaal wel. Uh, ja, dat heeft ook. Dat heb ik ook heel moeilijk gevonden. Ik sprak een tijdje geleden, sprak ik een collega uh, van Psychozenet. Ik heb een jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Psychozenet. Hele mooie uh, website is er trouwens, een mooie community waar um, mensen allemaal terecht kunnen met vragen over psychose, gevoeligheid... en uh, waar mensen blogs publiceren... en waar heel veel goede informatie beschikbaar is. Ik sprak laatst met een collega en die zei van... ja, ik heb altijd gewerkt, want uh, ik zag bij mijn ouders... dat uh, mijn moeder was zo uh, afhankelijk van de man... en dat wilde ik echt niet. Dus ik heb altijd heel veel gewerkt en gezorgd dat ik mijn potje kon verdienen. En dan denk ik van, ja, dat had ik ook wel gewild. Ja, maar precies. dat zat er voor mij dus niet in. Nee, nee, dat kan je wel willen, Ja. maar als dat niet gaat... Nee. Dan heb je dan maar bij neer te leggen, hè? Nou ja, dat is het stukje accepteren. Dus ja. dat, dat moet je. Het is niet anders dan dat nee. je dat moet accepteren. ja Want dan kan je heel je leven tegen blijven vechten. En dan ja. blijft het. Dat klopt. Dan blijf je dat gevoel houden ja. zo van potverdikke verdik ik waar ja. ik wel meer verdienen. Waarom ja. lukt dat toch niet? En dan ga je het weer proberen. Ja. En dan ga je en dan weer kun fout. je dan ook wel feminist zijn, Rob jij. <laughs> Nou ja, dat is ook zo'n vraag, weet je wel. Er zijn allerlei dingen die daarmee samen Ik Kan ik een feminist zijn? Nou ja, maar als je... Kijk, als je zo... Er zijn, ik weet nog hoe dat een paar jaar geleden was. Jet Bussemaker, die zei dat de vrouwen maar altijd... Ja. Moeten, die moeten maar meer werken. En die deeltijdprinsesjes en zo. En dan voel je je dan toch aangesproken. Ja. Daar kun je niks aan doen. En ik, vind het ook, ik neem mezelf ook niet kwalijk dat ik me voel aangesproken... En tegelijkertijd heb ik ook wel, ik denk ook wel dat ik een zichtbare mate van acceptatie heb. Maar ik word er ook boos om. Ja, nee, ik niet meer. Ik, ik oh. denk gewoon, jij snapt het gewoon niet. Ja. Als iemand zoiets zegt tegenwoordig. Ja. Want uh, je, dat is ook die uh, Sander Schimmelpinning zegt dat er ook heel vaak van. Ja. Uh, wij zijn als Nederland het luisterlandje. Want we ja. werken, maar deeltijd. Ja. En we moeten verdorie. Kijk naar nou eens wat voor problemen we hebben. Als we allemaal even vijf, ja. zes zeven uur langer werken. En in China werken allemaal werken, fulltime. Precies. En Apple uur. Fabrieken. Ja, springen dan ook van het dak af als ze aan het eind van de werkdag zitten. Maar goed, hè, daar hebben we het maar niet over. Ja. Maar dan denk ik, ja, dat kan jij wel vinden... dat wij ja. allemaal meer moeten werken. Ja. Het is mijn leven. Ja. Ik ga niet meer ja. werken... dan uh, in mijn geval nu 28 uur. En ja. that's it. Want ik wil ja. namelijk ook gewoon... een leuke middag met mijn dochter hebben om te knutselen. Ja. En ik wil een podcast opnemen. En ik wil gewoon andere leuke dingen doen. Ja. Dus ik wil lekker sporten. Ja. Uh, dan gaat en dat niemand mij nodig. vertellen dat ik. Nee, En dat is voor jou nodig om een goed leven te leiden. Ja, ja. en als ik 40 uur moet werken... heb ik geen beter leven. Nee. Integendeel in ja. wordt mijn leven zeker beter. Ja. Stressvoller en vervelender van. Ja, ja precies. Ja. En ik vind dat soort dingetjes, daar is nu de laatste tijd in de maatschappij, hebben ze we daar ook wel vaak over, dat we ja, wat meer moeten werken. En, ja. En, en, en, ja, Ik word er niet meer boos van, ik denk gewoon alleen maar, jij snapt het niet, je ja. komt er nog wel achter. Ja, ja. ja. ja is ingewikkeld, hè. Ja, ik vind het, het, het, die optimalisatie om allemaal maar betere, ja, ik, ik, het zijn ook geen burgers die we dan willen. Het zijn dan consumenten die we willen, hè. Dus dat is, uh, ja. uh, dat... Uh, Want waarom uh, is yeah. dat? Dat zegt, omdat de economie daar dan ja. beter van, ja, ja. wat kan mij die economie, ja. Uh, ja. nou ja, kan me wel een beetje schelen Het is ja. wel fijn dat we gewoon in een land leven waar alles kan mm -hmm. en zo. Uh, dus dat is prima. Ja, maar we hoeven toch niet helemaal beter altijd? Nee. Dat vind ik ook zo gek. Ja. Dat, maar ik ben geen econoom. Ja. Maar dat er altijd een groei moet zijn, vind ik ook ja. zo opmerkelijk. Waarom ja, is, is het niet gewoon goed als we volgend jaar ja. weer op nul zitten? Ja. Dan hou je toch wat je hebt? Ja, en een aantal landen hebben ze al, uh, uh, zo, dan houden ze niet meer het BNP aan, hè? dus het uh, Bruto Nationaal Product als, als leidraad voor het uh, economisch beleid. Maar dan houden ze aan gewoon het welzijn van de mensen oh, ja, dat lijkt En me ik denk ook, dat dat een hele goede zaak is. <laughs> dat lijkt me een hele goede. Ja. ja, als ja. we daar nou eens wat meer focus op liggen, ja. met z'n allen. Ja. Ik vraag me wel of je dat dan meet. Ja. Maar goed, dat is ook zoiets, weet je wel, dan heb je wel... Ik heb ook nog steeds zo'n intern stemmetje dat zegt van... Oh, je bent lui. Als je, als, je een paar, als je een paar slechte dagen hebt of omdat je gewoon ook... Ik heb ook gewoon veel tijd nodig om gewoon niks te doen en uh, naar buiten te staren. Of een boek te lezen. En dat zijn al die dingen die voor mij zorgen dat het leven hanteerbaar wordt. Ja. Maar toch heb je dan nog wel, kan, kan ik een stem horen die zegt van... Hey, jeetje... Gaan en we is even met je lijk... Zit van je nou de, de dag of? alweer heel de ja. dag niks te doen? Ja, ja. <laughs> Of een paar uur niks te doen? Ja, uh, ja nee, ik... Uh, had dat vroeger ook heel erg, maar ik... Ja. Ik vind het nu alleen maar vervelend dat jij dat hebt. Denk ja. ik. Als ik dat zo hoor, denk ik, ja, ja. Dat, dat moet je niet hebben. Want nee. het, het is juist heel goed ook om je te vervelen. Ja. Is, ik mijn dochter ook. Joh, ja. zit zo, eh, verveel me. Ja. Als ze een keertje niet op de iPad mag. Verveel ja, me. Nou, heel goed. Ja. Hou dat even vol een uurtje. Ja. Ja, het is heel precies. goed om je te vervelen. Ja. Dan ga je waarschijnlijk in je hoofd een beetje wat leuke dingetjes creatief bedenken. Daar, daar komen de nieuwe ja. ideeën vandaan. Uit verveling. Ja. Ja. We mogen wel iets meer vervelen. Ons in de maatschappij. Ja vind ik. Maar goed, jij uh, maar maakt een podcast. Al dus uh, jij, jij bent je ook niet aan het vervelen, volgens mij. I nou, nou, ja, ik Als je 28 me... uur werkt en sport elke dag en een podcast maakt. Nou, weet je hoeveel u er dan zorgt? nog in de dag zit? Nou. Om je te vervelen. Ja. Ik zit me s'avonds regelmatig te vervelen. Ja? Ja. En ik probeer dan ook gewoon echt niet mijn telefoon te pakken. Want het is allemaal gericht op die verveling. Zo ja. snel mogelijk weer, weer ja. drukken. Hè? Dus uh, dan kan je je hele feeds, alle feeds ja. doorscrollen op je ja. social media. Ben je, niet nou, ben je nog steeds wel verveeld, maar dan ja. heb je het niet zo in de raten. Ja. Nou, ik vind het ik vind af en toe heerlijk om gewoon... Als ruimte kijken of zo. Ja, of ja. een kwartier naar mijn hond te kijken gewoon. Moet ja, die ja, lekker dus ligt te snurken. Ja, dat vind, ik, ja dat vind ik heerlijk. Ik vind boeken lezen vind ik heerlijk. Ja. Nee, dat... Uh... Maar ik snap wel wat je bedoelt, want uh, dat had ik exact hetzelfde vroeger. Dat ik gewoon dacht, ja... dat, uh, ja, dat, dat, wat, je, dat Weet ik, je wat ik allemaal mee. had kunnen doen in dit kwartier? Ja, uh, staren. Ja, ja, ja, nee, dat klopt. Nou ja, ik ben met de jaren ook wel zachter voor mezelf geworden, hoor, dus dat is uh, op zich wel goed. Ja, dat, is ook een, dus ja. Uh, dat lief zijn voor jezelf, dat wat ja. ook uh, regelmatig terugkomt uh, ja. als uh, tip, dat, dat heeft voor mij wel ook twee kanten. Dat is aan de ene kant lief zijn voor jezelf door in mijn geval ochtends gewoon eruit te gaan en te gaan sporten. Want ja. dat klinkt hard zijn voor jezelf, maar dat is eigenlijk lief, want ja. Ja. daardoor gaat mijn rest van de dag wel beter. Ja. Maar ook lief zijn in de zin dat je af en toe denkt, eh, vandaag gaat er gewoon helemaal niets nee, uit mijn handen komen. En dat is ook helemaal ja. niet erg. Nee. Nou, ja, precies. Zo moeten we het maar een beetje zien uh, op te lossen, denk ik. Ja, heb jij uh, iets van uh, goede tips voor mensen die nou aan het begin staan? Dus ook 21 zijn en in die talen, nou, dat, dat zou wel heel wel zijn. Maar ook aan het begin staan van hun mentale uh, gezondheidsprobleemcarrière. Uh, ja. En uh, ook een beetje te terug dit soort dingen aanlopen. En denken, ja, het zou ik wel heel fijn vinden om op het punt te komen waar die mevrouw nu zit. Oh, nou... Um... Ja, ik weet niet. Ik denk dat uh, informatie zoeken kan handig zijn. Maar ook jezelf niet te veel identificeren met de ziekte. Dat helpt ook niet. Uh, dus ook uh, zorg ervoor dat je, als je herstellende bent, dat je ook andere dingen doet. Dus zoals wat mijn moeder mij liet doen, een kast uh, repareren. En dat je er plezier van hebt dat die lelijke kast is opgeknapt. Of uh, ik heb me uh, zelf altijd heel erg gericht op het leren van het Italiaans. Dat was echt, gewoon een, hele, echt een bliksemafleider. Van mijn problemen om, om... Ja, mensen zeggen dan ook eens van... Je bent, het is een, een afleiding, maar een, een afleiding kan ook heel goed zijn. Hè? Dat, dat je gewoon bezig bent met iets waar je voldoening uit haalt Of hardlopen, of... Um... Of iets waar je heel veel plezier uit haalt. Ja, ja precies. Ja. ja Gewoon iets doen wat je fijn vindt en uh, waar je plezier uit haalt. En ik heb ook bijvoorbeeld heel lange tijd, toen, toen de kinderen klein waren en ik niet werkte... Toen heb ik heel veel gekookt voor... Uh, Buurtgenoten via zo'n platform, dat heet Thuis Afgehaald. En dat vond ik gewoon heel leuk om te koken. En dat was iets wat ik toen wel kon doen. Dus je moet gewoon iets zoeken wat, wat je wel kunt doen. Binnen jouw mogelijkheden dan op dat moment. Waar je, ja, waar, soms begin je er maar aan en dan denk je van, ik kan het nog helemaal niet. Ik weet niet wat het wordt. Nee. Meestal is dat zo, maar toch, ja, zo leer je toch dingen. En, uh, ja, het proces en, van het doen is ook al ja, gewoon heel, uh, heel waardevol. ja. ja. Ik heb, mijn, de, de, de, nee, ik heb niet zo'n he, hele goede ervaring met psychologen en goede tips van psychologen. Maar er is er eentje, die heeft mij wel de allerbeste tips gege tip gegeven uh, ooit. En dat is, ga doen wat je vroeger ook heel erg leuk vond. Yeah. Dus als je het leuk vond om bijvoorbeeld, I don't know, met Lego te bouwen als je yeah. klein, toen je klein was. Yeah. En het gaat nu niet zo goed en je weet niet zo goed wat je moet doen. Pr probeer het gewoon eens. Yeah. Je, pak yeah. eens een, yeah. een stapeltje Lego, ga eens een keertje yeah. Lego bouwen. Of tekenen yeah. als je dat leuk vindt of wat dan ook. Nou, dat heeft mij zo geholpen. Yeah. Uh, ja, gewoon... Uh, inderdaad bezig zijn met je handen en niet met je hoofd ja, en precies. gewoon weer iets ja. leuks doen en dan... iets doen ja ja, ja. precies ja. Ja. ja ik denk dat dat ook goed is en veel buiten zijn ik denk dat het ook goed is buiten of uh, iets met je lichaam doen denk ik dat het ook goed is en uh, vrienden zoeken uh, mensen met wie je er open over kunt zijn uh, en die kunnen luisteren en die niet alleen maar oordelen maar ook mensen die kunnen luisteren zorg dat je mensen die om je heen hebt die kunnen luisteren ja nou ja, dat soort dingen ja nou dat zijn ook exacte tips die ik zou geven ja, ja, ja hartstikke goed ben je verder nog iets kwijt? Nee, uh, rob, ik heb mijn hele levensverhaal <laughs> verteld. Dus, uh... <laughs> ja, hebben we het helemaal doorlopen nu? Nou, ja, dan kan er altijd nog wel meer, maar dan, uh, dan zou het saai worden. Ik denk dat ik nu wel de, ik heb nu de meest sappige details, uh, <laughs> inclusief dat naar voorval met dat oog. Dat is denk ik van om oh, moet mensen daar ook weer op zadelen? <laughs> maar ja, ja, dan zit zijn we altijd wat bij, hè? Ja. ja. Ja, ja, zo is het wel, ja. Nou, ik zit wel gewoon nog in, ook over, omdat je net die mooie kwart van je dochter... die dan zo'n wijze quote uh, ja. geeft, denk ik wel. <laughs> Als achtjarige. Ja, is die, maak je daar ook niet in de toekomst een klein beetje zorgen om... dat dat iets zou kunnen zijn waar zij ook last van krijgen? Want er nou, zit dan kan een ik, kleine erfelijke een component in, terug, hè? Toen, uh, toen had ze een pultje op haar voet... en toen, uh, daar was ze heel erg bang voor om daarmee onder de douche te gaan... want dan werd hij nat. Ja, daar ging natuurlijk nergens over... Maar toen moest ze van mij toch onder de douche. Want ze had <laughs> al een week niet gedoucht of zo. Dus toen heb ik onder de douche geduwd. Ja, dan ben ik ook een harde moeder. Maar uh, uh, toen heb ik onder de douche gezet met dwang. En toen zei ze van, ja, ik zie een monster. En toen dacht ik, shit. Ja, dan, dan schrik ik wel. Ja, ja, gek is dat. Dus toen ben ik, nou, dat is helemaal niet zo. Nee. Gek. Dat zeg jij uh, natuurlijk sarcastisch. Maar uh, nou ja, dan, dus dan schrik, schrik ik met de aaplazer. En dan ben ik een paar dagen van het padje af. En dan, uh, dan denk ik van, oh, wat de f... Heer, heeft zij dit nu ook? Ja. Of, uh, maar dan is het gewoon, dat is, dat is gewoon kinderlijke fantasie. Heerlijk, ja. en, uh, maar dat weet je niet. Nee, dat, dat weet je niet. En uh, het is, dat is heel spannend. En ik denk, uh, ik ben wel ver genoeg in mijn verwerkingsproces en in mijn acceptatieproces om te zeggen: van nou, stel dat ze het heeft, dan kun je ook nog een goed leven leiden. Tenminste, als ik voor mezelf kijk... ...ik vind dat ik een goed en nuttig leven leid... ...en dat dat, dat wat waard is... ...en uh, ik leef het niet altijd met plezier... Maar ...afwisselend met plezier... ...en dat is voor mij goed genoeg. En ja. ik denk dat dat ook uh, de moeite waard is. Dus ik denk ook als het psychose gevoelig is... Ja, er zijn natuurlijk mensen die heel veel lijden. Daar hoop je dat, je, dat, dat als je kind bespaard blijft. Hè? Want ik, ben natuurlijk, ja, ik kan er nog een redelijke... Ik kan er nog 350 euro mee in de maand verdienen. <laughs> ja, ik, ik, ik, ik, zo is het wel, weet je wel. En er zijn ook mensen die zitten in een ziekenhuis. En uh, uh, die ja, wonen tegelijk. in een begeleide vorm. En uh, die, die hebben veel minder geluk. En die hebben minder uh, vrienden om hun heen. En die zijn eenzamer. En die hebben meer last van die psychoses. Ja, je hoopt dat, dat je kind bespaard blijft, maar je weet het niet. En ja, dat is het risico van een kind nemen, dat, je, dat ze van alles kan overkomen natuurlijk. Ja, en dat je je daar dus ook zorgen ja, om maakt. Ja. Of je nou zelf een psychose gevoeligheid hebt ja. of, of niet. Ja. Maak je je natuurlijk maar ze kunnen van zorgen. alles meemaken, ze Precies. kunnen ook nog naar de auto komen. Ja. Of, uh, hè, er kunnen allemaal nare dingen gebeuren. Ja, ja. nou ja. laten we op deze positieve note... <laughs> <laughs> nee, ja, nou ja, goed. Nou, uh, ik, vind, ik, ik, ik, ben, ik vind het in ieder geval erg knap, alles wat je hebt verteld ik, ja, ik kan me er wel erg uh, in vinden, ook op de manier waarop je ermee omgaat hmm. de acceptatie die ervoor nodig ja. is het sporten dat je af en toe nodig hebt de vrienden ja. die je nodig hebt ja. klinkt allemaal voor mij heel erg logisch ik vond het heel fijn uh, dat ik hier mocht zijn Rob en dat ik mijn verhaal mocht vertellen en ik hoop dat iemand er iets van heeft opgestoken en als je er niks van hebt opgestoken is het ook goed, dan moet je gewoon <lacht> luisteren naar de volgende podcast Zo misschien is dat. dat wel iets voor je <lacht> Nou, ik denk dat mensen er wel wat hebben... Ja, ...opgestrokken. Zo. En ik vond het in ieder geval... Ja. ...heel erg fijn. Ja, ja. Zit de dank stoel je. nog steeds lekker? De stoel zit lekker. Ik heb mijn koffie nog niet helemaal op. Maar, uh... Ja, die is inmiddels echt steenkoud. Daar ga ik gewoon <laughs> ja. nieuwe voor zitten. Uh, Lortje, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, jij bedankt erop. En tot zover aflevering 49 van de Praatkamer. Heb je ook een verhaal en wil je meepraten? Ga naar praatkamer.com en meld je aan. Heb je hulp nodig en wil je een professional spreken? Neem contact op met je huisarts. En heb je behoefte aan een luisterend oor? Bel de luisterlijn op 088 0767 000, dus 088 0767 000. Volgende week is er weer een nieuwe praatkamer. Graag tot dan.